Uh, ja, en, uh, ja, ja, ja, ja, ja, het is vandaag een hele speciale dag, een hele speciale dag. Het is namelijk bevrijdingsdag. Ja, je zou het niet geloven, maar het is echt zo. Er valt natuurlijk ook wel heel veel te vieren natuurlijk in deze lockdown. We zitten lekker in ons kooitje, te vieren dat we vrij zijn. Ja, en uh, hoe, zou je, hoe zouden jullie het noemen? Bij mij regent het, Johan, dus ik zit, uh, ik zit heerlijk binnen. Uh, Oké, okay. vrijwillig in de lockdown. Ja. <laughs> ja, ja. Hebben, we, hebben, we, hebben we een lockdown dan? Ja, yeah. Zoals <laughs> was je allemaal ontgaan, ja. Nee, goed, eh, beste mensen, is... um, jullie kunnen reageren in de chat. Ik moet wel even een Twitch-account hebben, anders uh, lukt het niet. En ja, goed, ja, wat, uh, kan ik kan nog meer melden. Ja, ik kan ook natuurlijk melden van, uh, we hebben afgelopen weekend een extra uitzending gehad. Dat ging over, uh, het was een interview met de chairman van de Libertarische Partij in Oeganda. Heel interessant. En ja, goed, dat... Uh, daar hebben ze dus ook een lockdown. Ik geloof dat er, uh, nog, ze hebben nul doden, er is nog minder dan 100 man in het ziekenhuis geweest en het is een land met een paar miljoen mensen, moet je even nagaan. Uh, normaal is het hele ziekenhuis vol met mensen met malaria, maar uh, het land moest toch op slot voor, uh, voor, uh, voor corona. En ze hebben daar zelfs het leger op straat dat de naleving handhaaft. Dus het kan allemaal nog erger. Nou, ik zou je zeggen, Johan, ik had hier gestoken ervaring. Ja? Ja, ik zit hier af en toe bij dat. Ben jij daar ook geweest, dat barretje aan het water? Zijn wij toch ook wel geweest? Zou best kunnen, ja. We hebben toen nog een soort boerengolf. Oké. Weet je dat niet meer? Nou ja. Ja. Ik zat daar gisteren, en dat is Wat? somber, hè? dus daar, wie woont daar? Dertig man en een paardenkop Ja, en jij. En ik. En er komt dus een droom van de politie overgevlogen, en die ja? gaat tegen de mensen zeggen dat ze te dicht op elkaar zitten. Oh ja, dat werd in Nederland ook al goed te riskeren. Dat ja, doen ja, ja. ze overal, nou, al, hè? Ja, dat ja, waarschijnlijk ze wel... zaten ze, ze, ook als ze niet dicht op elkaar zaten, ze waren er met die drone speciaal naartoe gevlogen om dat te zeggen. Dus uh, onafhankelijk wat ze aan hadden getroffen, hadden ze dat waarschijnlijk gedaan. Je de eerst mee te spelen met dat ding. En, en als je iemand tegenkomt, ken... dan ga je gewoon schreeuwen gelijk. Ik vond het uh, ongekend. We hadden eigenlijk gewoon meteen op dat ding moeten schieten, joh. Ja, en, en ik zit nog ste steeds te kijken hoe je die dingen kan hacken, weet je wel. Dan komt er zo'n drone overvliegen op het terrasje in plaats van mensen. Je zit te mensen, jullie zitten te, te ver van elkaar af. Neuken, wat verdomme, neuken, neuken. Ja, ja, hebben we in een zender, dus het moet hekken zijn. Ja. Ja, dan is wel, en dan wordt er maar de officieel politie aan de zijkant, weet je wel. De politie is je beste vriend. Neuken, wat verdomme, maar deze week is het toch allemaal een beetje versoepeld rondom de corona-stress. Ja. Of bij jullie. Uh... En hier nog niks aan nee, te merken hoor, niet? Nee. Ja. Oh, nou, ik had hier al ik had hier een hoop berichten allemaal. Wij hadden ineens. We zouden eigenlijk een lockdown hebben hier toch van donderdagavond tot en met maandagochtend. 80 uur aan een stuk. Maar op zaterdagochtend liep iedereen ineens gewoon buiten. En was er niks meer aan de hand. En. Uh, alle winkels zijn open. De terrasjes zijn hier weer open. dus. Uh, ah, waar zit jij dan, Yoshi? Ik zit op uh, 30 kilometer van Lieberland. Maar was er misschien een nieuwsbericht uitgegaan, Yoshi... wat jij niet begreep had, omdat het in het uh, service was of zo? Nou, voor die reden kijk ik dan af en toe naar de, de ambassade van de VS... wat die aan hun onderdaan uh, mededelen. En die geven iedere dag een update. Dus daar had ik wel een... Uh, de stok achter de deur, inderdaad, want dat Cyrillie schrift. Nou, Ik kan het nu inmiddels lezen, maar dan weet je nog niet wat er staat. He. Weet je welke letters dat is? Nee, in Nederland zijn ze dan ook bezig. Want ik zag in ieder geval dat we weer met z'n allen naar de kappen mogen. Dus voor jou Josje, als je naar Nederland was gekomen, dan had je hem inderdaad kunnen laten trimmen. Ja, ja, ja, ja. nee, dit is nog maar een en, ik weet allemaal, wonen, en ik weet dan al... wel dat komt. Want ik zag op Facebook een hele hoop mensen. Die hebben wel misschien wel honderdduizend digitale handtekeningen gezet. Tegen, als verzet tegen de wet, van, dat wij met z'n allen opgesloten worden. Ik dacht, dat zal ze leren. We roep het leger terug, politie roept ze terug, gewapende agenten. Nee, we kunnen niet meer doorgaan. Handhaver, stuur ze naar huis. We hebben 100.000 handtekeningen. Nee, stop dit nieuw dichtuigen leger plat. Nee, echt, dat kan niet We kunnen niet doorgaan. 100.000 digitale handtekeningen. Nee, dat kan niet meer. met geen hand tegenop. Jo, oh. Filip, het outlook.com heeft ze ondertekend. Stel nog wel een. <laughs> maar, maar ik heb het niet de Bang gemaakt, doen. jongen. Bang gemaakt. De kapper is hier ook alweer open, alleen, het is nu, wil iedereen naar de kapper, hè? dus ik heb hem al gebeld, maar ja, hij zegt, ja, joh, uh, zie, ik heb het druk. 2023, nou. 2023 kan je. Ja, ja, ja. Hoe, hoe gaat het met je? Ik zeg, nou, haarig. <laughs> maar uh, nou, maar jongens, jongens. je, jongen, je serieus hebt, wie knipt de haren van Rutte? Ja. Zijn moeder. Nee, maar, ja, zijn moeder. <laughs> nee, maar serieus, al die mensen die op tv komen, nou, die krijgen we, die gaan wel gewoon naar de kapper, die hebben smink, die hebben alles, want die kan namelijk niet meer nee, met, met, met de camera licht. op televisie optreden inbegrepen, hè? Als jij daar nou op televisie komt, dan ga je daarvoor, ga je eventjes in de grimeur, of hoe noem je dat? Ja, maar dat is verboden. Dan, uh, ja. Hij stond oh, ook oh. 1,20 meter van de, van de RIVM vandaan, Ik wilde bijna de kliklijn bellen, dus... Uh... Ze staat hier ja. kapperszaken open, hopen open te kunnen. Rutte is de eerste, staat hier. Je. Ah, oké. Okay, Dit okay. is vanaf volgende week. Ja. In Finland zijn die kappers helemaal nooit dicht geweest. Hè, maar daar hebben ze allemaal vrouwen hebben ze in het kabinet. Dus dan, dan gaan de kappers niet dicht. Hè. Oké. Okay. Maar we gaan, eerst, we gaan hier zo meteen over verder. We doen even even het uh, blokje, het standaardblokje goudstil Bitcoin en de staatsschuldmeter. Uh, ja, ik kan melden dat de, de staatsschuld, die is, ondanks dat het geld van de NUW uh, eruit is, is uh, niet te merken op de staatsschuldmeter. Uh, die staat nu op uh, 389,1 miljard in het rood. Uh, dan hebben we nog de, de marijuana-index. Die uh, schommelt een beetje op en neer. Is weinig veranderd eigenlijk deze week even kijken hoe zit het met de olie en, uh, en het goud olie is vanaf 20% gestegen dus het gaat heel heftig staat 24 dollar 31 maar ik begrijp nog steeds dat de oceanen vol drijven met olietankers vol met olie en er alle opslagruimte vol is dus uh, ja dat kan nog wat worden uh, bij de volgende future einddatum en ja. uh, goud is uh, 1712 dollar per ounce ja Goed, ja, en dan hebben we de Bitcoin, die stond op 9000 euro's, of 9000 dollar. dollar geloof ik. Ja, 8.220 dollar is de laatste tik. Oh, oké. Okay. Op Niet veel gebeurt gebeurd? Nou ja, in de afgelopen week toch wel, zijn we toch omhoog gegaan, of was het vorige uh, week dat het uh, al ja, omhoog gegaan? Maar... Ja, inderdaad, volgens mij, uh, ik zou even moeten kijken dan, maar hij uh, heeft inderdaad nog wel een piekje naar de 10.000 gemaakt geloof ik, ja. Uh. Um, ja, in dollars goed. dan weer, he Joram? is ook zo Lekker dollars. om die twee door elkaar te halen, maar dat scheelt wel 10 procent, <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Nee, goed, dan gaan we naar de berichten toe. En uh, ja, het is, uh, het is bijna een uh, herinnerd u zich deze nog, nog, nog. Uh, de milieu uh, of de klimaatberichten. Maar ze zijn weer terug. Ja, dat is een comeback Kom. van uh, Klimaathysterie. Uh, -ba -ba uh, ja, we hebben de winderig uh, oester. Ja, ja. Sorry, dat is, dat is <laughs> uh, <laughs> ook al bekend in de porno por moet je hem niet in toetsen als zoekopdracht. <laughs> Oké, <Okay>, sorry. <laughs> uh, het was al bekend natuurlijk met uh, Greta die de oh ja, Greta. vol in de aandacht stond, uh, maar opeens de aandacht kwijt was aan deze vervelende ziekte. En toen opeens ook corona kreeg. Mm. Greta uh, Smit? Nee, die andere kredieten. How dare you? Oh, Ja, dat bedoel ik. Hier schijnt hij ja, ook alweer. Ja, ik zag de klimaatlobby zo druk bezig om zich terug te vechten in de schijnwerpers van de paniek, paniek. Want het is natuurlijk, de hele paniek is afgepikt van ze, de hele Armageddon. En uh, daarom <coughs> hebben ze ten eerste al nu al verklaard dat 2020 waarschijnlijk het warmste jaar ooit wordt. <laughs> en ook dat. Uh, oesterwinden, uh, een grote zorg zijn van de wetenschappers, de klimaatwetenschappers. Even Ik zal er het over maken. <laughs> ja. Van uh, ja. winden als oesters gegeten hebt, of zijn dat de winden van de oesters? Het zijn de winden, de winden? van de oesters. Dus. Het oh, zijn uh, oh, oh, oh. Underwater shellfish Farts produce 10% of the Global Warming Gases released by the Baltic Sea. Dus uh, ja, die hoesters ja, die. Allemaal uh, aan de hoester. Die, die schijten erop los. En ja, als je ze opeet, dan doen ze eigenlijk nog een tweede ronde daarachteraan. Ja. Dus uh, ja, het is dus goed dat de wetenschap dit uh, allemaal uh, onder de aandacht brengt. Deze, al deze. Uh, death by a thousand cuts is het eigenlijk. Hè. Gewoon uh, honderdduizend van dit soort kleine onzinberichtjes. En uh, heel vaak uh, wetenschap erbij roepen: wetenschap, wetenschap, wetenschap. En dan, uh, ja, dan geloven mensen het moment eventueel. Ja, een paar Fransman erbij, meer, de, die hebben wel een oplossing, de Fransen. Oh ja, we? Ja, opeten. Um, we hebben nog meer klimaatberichten. Ik wil nog even tegen de, de kijkers zeggen hoi, ik zie dat steeds weer nieuw bij komen. Jullie kunnen in de chat uh, jullie luchten als jullie dat willen. Het is dus, uh, ja, helemaal gratis, je moet wel een Twitch-account hebben. Ik, uh, even kijken, ik ga even naar de volgende bericht toe. Uh, ook, ook binnen het huis kan er CO2 een uh, probleem zijn. Ja, want je zit daar de hele dag binnen. Dus uh, ja, CO2-angst moet erin gehouden worden. Dus de ja. uitstoot van CO2 veroorzaakt ja. meer dan klimaatverandering. Het kan ook ons vermogen tot het nemen van beslissingen en strategisch denken in gevaar brengen. Want ik denk dat deze, de schrijver van dit artikel ook helemaal in de CO2 zit. Dat hij dit soort artikelen schrijft. In het huis is dit effect op de hersenen veel sterker. Maar vooralsnog is er een simpele oplossing. Zet je ramen open voor je begint aan een nieuwe thuiswerkdag. Dus Dit is vooralsnog de oplossing. Hè? Want, want straks is het CO2 niveau zo hoog geworden buiten. Dat ramen openzetten niet meer gaat helpen. Dus, dus nu kun je nog frisse lucht krijgen door de ramen open te zetten. Maar straks is dat niet meer mogelijk. dit dus, uh, is een tijdelijke oplossing dat het even duidelijk is. Hè? Ja, ja. Dan, we even, dan we alvast even de aanloop nemen om dadelijk lucht te gaan belasten. Ja, het, uh, ja je moet nou zelfs bang zijn van de lucht in je huis. Ja. Maar ik weet niet of een van jullie dat nog herinnert. Er was ooit een keer bij uh, in Amsterdam. Uh, was er, ik, weet, ik kom lauw afgestudeerde gast, ik weet even zijn naam niet meer, van Occupy. Uh, Occupy uh, Amsterdam, of zoiets, was ook een libertarische, uh, libertarische aangelegenheid. En die zei dus: ik weet zijn naam niet meer, als een van jullie het nog weet graag. Maar dat er inderdaad gewoon al veel te weinig CO2 in de atmosfeer is dan te veel. Ja, voor planten, plantengroei die wordt geremd door de CO2, dus de beperkende factor inderdaad. Dus je, je zou kunnen zeggen: maar Nou, kennelijk is het vroeger veel hoger geweest dat de planten geoptimaliseerd zijn op een hoger CO2-percentage. Dan inderdaad, nu het geval is. Dus, uh, wat hij dus onder andere zei, was, uh, ja, uh, uh, u gelooft wel die klimaathysterie niet. Als je gaat carpoolen, doe even wel, als je op je werk komt de CO2-gaskanaal aan, want we moeten bij compenseren. Want er is te weinig, in plaats van te veel. Ja, er was natuurlijk ook, ik vroeg het water geplukt en in de, in de kassen werd gewoon altijd het CO2 uit de uh, oven teruggevoerd de kas in, om de planten te, harder te laten groeien. Dus het is eigenlijk altijd een zero-sum game. Er dus wil CO2 gebeuren, het is gewoon een klinkklare onzin. Maar het is weer een mogelijkheid om de rest te belasten met zijn CO2-rechten uh, en dergelijke. Dus dan kun je weer de markt gaan sturen. En dan komen er geen nieuwe energieaanbieders. En god, bewaar ons dat we dadelijk uh, auto's op lucht gaan laten lopen. Nou, dat is wat ze zin Ze hebben natuurlijk in die uh, Paris Agreement, Climate uh, Agreement, ik weet niet hoe je het in Nederland Nederlands het Klimaatakkoord van Ja. Uh, he hebben ze allerlei regels vastgesteld die ontzettend zwaar uh, hangen op CO2. En daarom sturen nu alle overheden in de wereld op CO2. En of dat dan een goede sturing is, waarschijnlijk niet. Maar dat is wel wat geld. Om het maar zo te zeggen. Ja, het is wel zo dat het klimaatakkoord, dat was eigenlijk vrijblijvend. Hè? Dus uh, op zich hoeft niemand zich eraan te houden. En het was ook allemaal van die, van die beloftes van... Ik had het Pakistan, die had zo'n belofte van... Uh, ja, wij gaan onze CO2-uitstoot verminderen nadat de piek bereikt is. <lacht> dat vond ik ook een hele mooie uitspraak die je gewoon... Uh, ja, altijd kunt doen. Kun je niks tussen krijgen? Kun je niks tussen krijgen? <lacht> een hele mooie... Dus dan mag je eigenlijk als Pakistan zijnde nooit meer minder uitstoten. En dan kun je voor eeuwig meer. Ja, precies. Ja. Maar zodra je dan een jaar met minder hebt, ja, dan krijg je... Ja, da nou je nou is de piek bereikt. Ja, ja. dat ja, was een tussen, tussenpiek. Nou, daar, daarom ja, ja. is deze hele crisis. Want nu wordt die piek bereikt waarschijnlijk al. <lacht> Absoluut, nu daalt het ja. door de ja. hele corona. En dan is het van, nou, ja, jullie hebben al gezegd. Maar zelfs dat is niet bindend. Dus uh, ja. Ja. Ja. Ik denk alleen wordt het in Europa gedaan inderdaad als melkkoe. Om, uh, om een belasting uh, erbij te kunnen stapelen. Ja. ja, ik zie ondertussen dat er wat in de chat uh, is geschreven. Dat is wel een feit zegt Wims on Twitch. Maar wat oh. precies het feit was, daar zijn we weer even. Ik Altijd als je eens... in de Twitch reageert, goed erbij schrijven wat je op reageert. Want we praten door en er zit een kleine vertraging in. En uh, mm -hmm. dan is het lastig voor ons om dat te destilleren. Ja. Maar, uh, hoi uh, Wim, leuk dat je er bent. Uh, even kijken, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. Ik lees hier dat uh, de orgelman het centrum uit moet. Het mag niet te gezellig worden, stel je voor. Ja, dat is ook een, een raar uh, argument. Uh, ja, iedereen had dat idee al dat het niet ging om die, om die uh, social distancing alleen al. Want er waren gewoon politie die vlogen naar onbewoonde eilanden om daar een paar par parkeerders te arresteren. Uh, kampeerders te arresteren, dus ja, dan is er, is er wat anders aan de hand en mensen die gewoon op het strand liepen of in de bossen en uh, dat blijkt nu alweer, dat de, want de orgelman moet het centrum uit, want dat is te gezellig in de gemeente, dus ja, dus gezelligheid is kennelijk een criterium, waarop als, als, iets, als het te gezellig is, dan is dat uh, voor de overheid een probleem, je moet allemaal heel serieus en gewichtig zijn. En uh, persoonlijk heb ik niet zoveel met orgelmannen, maar ik denk dan van, uh, nou ja. Uh, ja en, or en orgelvrouwen, Peter, heb je daar al wat mee? <lacht> en, nee, ook niet. Als ze, als ze herrie maken, dan uh, <lacht> draai-orgel, dan uh, moet ik er niks van hebben. Maar uh, ja, dit is dus het is een beetje een vreemd argument, natuurlijk. Maar het, schijnt, het lijkt er wel op of je gewoon geen plezier mag hebben. Ook studenten die op hun eigen balkon worden beboet en. Uh, het is gewoon alles wat wat vrolijk is. Dat uh, het moet, het moet een grafstemming zijn, denk ik. Dat is uh, dat is de bedoeling. Ja, dat, was... dat is het, Daar kan het virus het minst goed tegen. Een grafstemming. Ja. Nee, maar ja, dan moet je in de Tweede Kamer gaan zitten. Dan zou iedereen in de Tweede Kamer al lang besmet, besmetten. Ja, nee, nee, daarom dat, blijven ze in de Tweede Kamer onbesmet, maar. omdat het daar zo'n grafstemming is. Het, het heeft helemaal niks van met corona te maken op, de, op deze manier. Als je kijkt naar landen als Zweden, die gaan gewoon door. En daar is, is het dodental niet zo anders als hier. Daarbij zitten we op dit moment in een griep, uh, in, in, in de griepperiode waar iedereen dat krijgt. En dan tegenwoordig is alles in één keer corona. En alles, en iedereen, het ergste is nog dat iedereen... of een heel groot deel van de mensen... die gaan er ook echt op in. Die van, ja, goed dat ze gearresteerd zijn... want stel je voor dat ze elkaar besmetten... en het valt allemaal reuze mee. Zelfs ziekenhuispersoneel... die geeft gewoon aan dat het, dat het reuze meevalt... met het virus. Maar ja, ze, moeten, ze willen graag de controle houden... op de mensen. En waarvoor... Joost mag het weten. Iedereen heeft al een complottheorie... Maar dat dit met corona of met een virusje te maken heeft met een 99,6% 99, overlevingskans. Ja, door te rekenen dat die maatregelen daarvoor zijn. Dan ben je natuurlijk van in, uh, te zot voor woorden om te denken van ja, daarom doen we het. Ik bedoel, de kans dat je overreden wordt is nog groter dan dat je haast dat je corona krijgt. Ja. Nou, dat is wel een beetje overdreven. Het wordt uh, gezegd, maar... Het is altijd interessant wat voor argumenten zij aanvoeren. Maar is het omdat we niet willen dat mensen het boodschappen doen als een uitje zien. vast een sfeer van hoger als het draaiorgel nu niet in de binnenstad. zegt gemeentewoordvoerder Nanne Doorn. Nou, het lijkt me een hele leuke gemeente om te wonen. Apeldoorn, ik kan het iedereen, uh, iedereen aanraden. Ik zie dat door Nanne Doorn. Nou, misschien dat die, dat die Orgeman dan de, de, de laatste speech van, uh, van Mark Rutte gewoon nog een keer kan draaien. Zo dan weet je zeker dat de mensen wegblijven. <laughs> okay, Ik wil okay. nog even terugkomen op die, op die CO2. trouwens onderaan het artikel stond nog. Uh, de toekomst, dan gaat, de komende 80 jaar gaat het hoeveelheid CO2 buiten verdubbelen. En uh, nou ja... Er werd, er werd gezegd, soms kon het binnen wel eens 1400 parts per million zijn. Hè? Dat is al astronomisch weinig natuurlijk. En buiten is het 400. Dus als het verdubbeld wordt, dat het 800. Maar eigenlijk beweert deze wetenschapper dat, eh, dat als het dan verdubbeld is naar 800, dan, dan heb je niks meer aan het raam openen. En dan ontstaan in afgesloten levenruimtes CO2 concentraties waarbij volgens de onderzoeker... De menselijke besluitvaardigheid met zo'n 25% afneemt en het vermogen tot strategisch denken zelfs halveert. Dus je kan gewoon bepalen dat het vermogen tot strategisch denken, dat kunnen ze gewoon meten, dat het halveert en de besluitvaardigheid ook. Maar als je nou kijkt naar planten, want Peter had er wel enigszins ervaring mee, hoorde ik. Maar volgens mij lagen die cijfers anders. Als je rond de 400 parts per million zit, dan is eigenlijk uh, planten gaan gewoon dood. Dat is veel te weinig. Of was het nou 200? Nee, 200 rond, is het, rond Rond, maar, ja. 200. Ja, en rond de 1200 is weer te veel. Maar eigenlijk was rond de 800, 900... dan was eigenlijk het, uh, ja, de Goldilocks... Zone, zeg maar, dat, dat dan het, op, ja, le het... leven op aarde... Zeg maar, lekker uh, in alle planten... gewoon normaal bloeien. Dat is ja. bij 8, 9, Gedijen, inderdaad... is bij 8 ja. of 900 parts per miljoen daarvan. Ja, ik heb nou, nu nu vind ik ook Wings een druk opvulling op Die zegt in de ah. chat... vanaf 1200 ppm... treedt hersenschade op. Nou, ik heb daar veel minder... voor nodig volgens mij, maar... <laughs> Maar je hebt natuurlijk met, met planten heb je, dat er een terugkoppeling ontstaat Want zodra je meer CO2 krijgt Dan gaan de planten harder groeien En als ze harder gaan groeien nemen ze CO2 op En stoten ze zuurstof uit Dus um, ja, er zit vanzelf een terugkoppeling in de planten Als je tenminste niet heel je bossen In de gooit. Ja. Je blijkt ook zo rechtabel. Ja. We hebben nog meer berichten Nee, ik in, de de Twitch, in de Twitch wordt gezegd dat onder leerlingen de prestaties gemeten worden en die lopen terug als de CO2-toe hoort. Inkakken, vermoeidheid en hoofdpijn. Maar ja, Dat zie je natuurlijk wel vaak op uh, staatsscholen. Ik weet niet of deze de, Wimson de, de, de, de Twitch met een staatsschool te maken heeft. Nou, ik, denk, ik denk als je kinderen zeven, zeven uur per dag op een stoel neerzet, recht vooruit kijken en uh, laten luisteren naar een leraar in de stof die ze totaal niet interesseert, ik denk dat iedereen er koppijn en uh, lusteloos van wordt. Ik bedoel, je moet al heel wat presteren. Wil je een, een kind wat van zichzelf nieuwsgierig en leergierig is, zo, door, ja, zo onderdrukken dat zelfs die lust in zijn leven vergaan is en geen zin meer heeft in school? Ja, ik zou het toch overbazen dat het bij 1200 ppm al al hersenschade optreedt. Want het is natuurlijk in het verleden... in het Cambrium en zo... is het al veel... Uh, veel, uh, veel hoger geweest. Uh. Dus ja, dan vraag je af... daar waren toen toch ook al beesten... met een soort hersenen. Hm. Daar kan ik nou, over zeggen. Dat, dat uh, weet ik ook niet verder. Dat ga ik dan moeten uitzoeken. Terug naar de, de orgenman die, uh, die... hebben we gehad nou, hè? Ja, volgende het boerenprotest. Ja, zowel de uh, Kijken op het Mali-veld, of in ieder geval een veld ergens willen ze bevrijden. Ja. Ze doen een, een hulde aan de bevrijding of zo. Ja, dat wilden ze actie, doen? boerenactiegroepen Farmers Defence Force en Vol, Volgas hebben in een weiland in het Gelderse Mariënveld een ode gebracht oh. aan de bevrijdingsdag. Hadden ze hadden 240 tractors neergezet en die, uh, die, die spelden dan uit 75 jaar vrijheid. En dan hmm. uh, wat erachter staat is een soort, eronder een soort fakkeltje of zo. En ja, dat hebben ze ook s'avonds gedaan. Daar hebben ze allemaal de lichten aangedaan. Dus dan zag je een mooi plaatje met een drone. Zag je dan, uh. En wat gebeurt er natuurlijk? Uh, de politie maakt gelijk het procesverbaal op. Omdat ze de coronamaatregelen hmm. <laughs> Dus Ik vind dat heel symbolisch. Je viert je vrijheid. En je krijgt gelijk met de knuppel op je, op je knar. Ja. Ja, ik had er niet eens zo over nagedacht. Maar het is inderdaad wel ironisch. Ja. Ja. ja. Zij zeggen zich ook nog keurig aan de maatregelen te hebben gehouden door anderhalve afstand te houden waar we waren tot elkaar. ze ook allemaal in tractor, natuurlijk? Dan is dat überhaupt niet anders mogelijk. Weet ja, je er nog, nog wel al... een openbare orde problemen te veroorzaken raads dan in de weiland staan en dan uh, ketching? Hups, oké. Ja. ja, dan zul je dadelijk ook vaker zien dat er tegenwoordig allerlei soorten rare tevreden zich voor gaan doen. Maar dat het, dat het geoorloofd is onder de nieuwe coronamaatregelen. Zelfs in Amerika destijds de Patriot Act. Werden gewoon grove schendingen van, uh, van mensenrechten gedaan. Onder ja. het mom van de Patriot Act. En nou is het onder het mom van corona. Zelfs dat een of andere achterlijke agent, dat die. Uh, ik weet niet of je dat filmpje toevallig gezien hebt op, uh, op internet. De, de, de, twee mensen zitten in een auto en die worden bekeurd. En ze denken van, ja, hey, toedeledokie, to uh, meneer de agent. Dus die rijden gewoon aan. En dan komt een agent als een of andere malloot, komt hij daar op die auto afgerend. Heeft zijn pistool al getrokken. Springt op de motorkap en begint met schieten. Ja, ja ik bedoel, ja. ja, er loopt een intern onderzoek. Maar ja, bij de politie is het uh, naar mijn mening ook een beetje uh, een gevalletje ons, kent ons. Hmm. Al zijn, er vast, al zijn er vast wel bepaalde organen die, die, die echt gewoon goed bezig zijn. Maar ja, als je dan dit soort bekijkt, dan bekijkt en denkt van ja, um, jammer dat de bevolking niet bewapend is. Had je eh. ja, Je ziet ook helemaal dat, dat het niet om veiligheid gaat. Hè, want het is, om gezondheid gaat en je begint je vuurwapen te trekken vanwege een anderhalve meter afstand overtreding. Nou ja, dan dan uh, is wel duidelijk dat het gewoon één grote machtstrip ja. is. Dus ja, dat de de is wel het bandje. Ja. Maar ja, sommige van die mensen die komen ook bij de politie natuurlijk, van die, van die uh, uitdagen. Van die mbo die... ja die gaan uh, uh, naar de politie toe. Uh. Ja, want waar moet je dat anders kwijt, hè? Maar is ja. het gemiddelde niveau bij de politie in C of zo, hè? Ja, Hé, <laughs> ja. hey, mannen, over die vrijheidsdag gesproken. Weten jullie dat het vandaag drie jaar geleden is dat ik op televisie kwam met mijn wonderland over de vrijheid? Nou, Oké. Okay. Op één van vandaag. Ik heb het vandaag nog een keer teruggekeken. Oké. Okay. Ah, echt ja. ja. Nou, dat wil ik toch een even melden. Een Wilde je een eigen land stichten, werd het je niet gegund. Nee. nee, het werd mij alle, alle kanten opgegund, Want Dat is het hele punt. Ik heb, ik ja, heb, niet door een man in uniform. In... <laughs> ook door hun. Jawel, jawel, jawel. Dus zijn gaat uiteindelijk, de... hebben ze jou toch uh, daar weg uh, Nee, nee. Ik ben uiteindelijk, op dat wonderland, ben ik naar een weekend naar mijn ouders gegaan. Omdat die zijn allebei in het weekend jarig. En toen was er iemand anders... En die zei, ja, ik ga het wel voor jou regelen, Yoshi. Nou, niet dus. En toen ik terugkwam, was er alles weg. oké, oké, oké. Dus ja, ik had daar nog steeds kunnen wonen. Als ik daar gewoon was blijven zitten, tot in de oneindigheid, dan had ik daar een wonderland op gebouwd. Dan heb ik me jou daar. Dan had ik al die uh, bitcoins daaruit gegeven. Maar ja, het is wat dat betreft, jongens. Wat heb ik nog een hoop. Uh, ik heb, wat dat betreft, zat ik vandaag aan te denken, mijn vrijheid wel redelijk te danken aan het feit dat ik dus nee heb gezegd, tegen al die kansen die mij gegeven zijn. Want anders was ik nou, in mijn optiek in ieder geval, uh, gevangen geweest in het systeem, laat ik het maar zo zeggen. Ja, ja. Nou, we, zullen, ja. we zullen zien hoe het afloopt. Ik, ik, ik heb er nog steeds een goed gevoel bij, maar ach ja. Maar we hebben nog een berichtje over een protest, en dat, ging, dat was een anti-lockdown protest, en daar waren 80 arrestaties. Ja, dat is ook wel een mooie bevrijdingsdag. Het is natuurlijk ook ja, heel symbolisch... dat mensen op bevrijdingsdag... een anti-lockdown protest gaan houden... en dan gewoon een hele zware ME... met schilden en, en helmen... en een vol ornaat... worden er gewoon... Uh, 80 uh, arrestaties verricht. In, uh, ja, in maar, jongens, hoe, maar jongens, hoe kan dat dan? Want we hebben toch petities getekend? Ja. Dat, dat, dat, ja. dat, ja. dat, dat helpt toch... De, Zullen we er nog meer petities, teken, ja, maar ja, we we er petities nog tekenen? We moeten petities Daar schrikken ze van. Dan, dan stopt het. Want daar helpt. Nou, dan kan ik dus. Ook met, ook met nee, van die bordjes met, de... De bordjes met boe. Dat helpt ook. Boe. <laughs> Wij zijn niet. Boe. Dat helpt ook. Iedereen kijkt er raar van op. Maar eigenlijk als je door de hele geschiedenis bekijkt. is er maar één ding wat werkt tegen iedere overheid. En dat is gewoon staal en buskruid. Dus <laughs> iedereen kan wel klagen. Maar zolang we niet met z'n de straat gaan met... Uh, ja, grof geschud dan. Ja. Ik weet het niet, maar... Ik heb er vandaag eens geen over tieren. nagedacht, mijn, mijn, uh, mijn uh, oplossing is gewoon negeren dat een overheid bestaat. Maar dan moet je dat dus ook wel echt doen en dus ook geen uh, kinderbijslag, toeslag en huursubsidie en weet ik het, wat er allemaal bestaat, opvragen. Maar dan moet je gewoon echt jezelf ervan afsluiten en gewoon zeggen, ik heb met jou geen contract, weg ermee. Ja, maar dan word je ja, zelf dat ook... Als je, dat ja. gaat alleen als je met de hele bevolking... dat samen tegelijkertijd... Ja, oké, okay. nou, maar dat is dus het doel. En dan één tegelijk. Ik bedoel, het gaat één voor één. Maar op een gegeven moment, als één voor één... het gaat doen, dan krijg je toch een soort... netwerkeffect. En dat... Nee, dat er nee. ineens een heleboel de, mensen... op één dag het gaan doen. <laughs> nee, mensen zijn te laf af en vooral in Nederland. Ik bedoel, Als we dan over de bevrijdingsdag toch even gaan... bedoel, Die Duitsers die hebben ze dus ook nog van... kom binnen, kom binnen... <laughs> Ja, oké, okay, maar je weet dan wij, ook weer niet wat daar de agenda achter was. Hè, want... wij, wij, waren, wij waren ook, uh, was het Nederlandse was er ook overgenomen met, met, met, met een skeet. Uh, ja, dat ja, was voor. Ja, nou, natuurlijk ook een grote uitdaging aan de hele wereld. Tegen de tijd dat ze in Zeeland waren, zaten ze ons allemaal worst en bier klaar. kom Kram, kom nu. <laughs> dat weer met die. Dat was ook weer een beetje. De heineken. Oh ja, kolonel Heineken. Ja, ja, ja, dat was inderdaad. Ja. Uh, of, of, de, de, de, de kliklijn in de Tweede Wereldoorlog. Hmm. Dan, maar ja, dan moeten wij zeggen dat de Duitsers die boden gewoon flink veel geld uh, uh, aan het uh, verklikken van Joden. Dus dat uh, was lucratief. Het is een lucratieve business. Maar uh, over die arrestaties, volgens waarnemend burgemeester Johan de Remkes, die daar ongetwijfeld ter plaatse was, hielden de demonstranten zich niet aan de aanwijzing van de agenda. Dus dat is natuurlijk van uh, knielen. Knielenknecht. En uh, ja, hij deed niet. Dus uh, hup, arrestatie je moet je altijd aan de aanwijzingen van de agenten houden. Ja. Ik vraag mezelf af of daar nog enige redelijkheid in moet zitten. Maar ja, inderdaad, als het een verordening is... en binnen de, binnen de bevoegdheid valt van die agenten dat moment... dan heb je gewoon de vlekken te vertellen, klaar. Ja. Ja, en ook de gemeente melden dat de demonstratie ja. niet was als aangemeld. Terwijl dat een wet, de wettelijke verplicht om je demonstratie aan te melden. Want, uh, zo vrij zijn we. Je moet het eerst je demonstratie aanmelden. Anders mag het niet. Ja, als jij je identificeert met een overheids-ID... want dan heb je pas die rechten... <laughs> En als jij dus zegt, ik ben Josje Livo de tweede, en ik kom uit uh, Wonderland, dan wordt het een stuk lastiger. Nee hoor, want dan nemen ze je gewoon mee naar het, uh, naar het bureau, en dan word je in hechtenis genomen. <laughs> Zo simpel is dat. Heeft u ja ja maar dan wel als vreemdeling En dan gelden er andere regels op. Want als je jij jezelf toch? identificeert als Nederlands staatsburger, ja, dan mogen ze jou gewoon in elkaar slaan. Hm. Ja, ik denk ja. inderdaad dat het wel een voordeel heeft om buitenlander te zijn. Daar moet ik Josje uh, wel gelijk in geven, ja. De buitenlandse slaven ja, pakten de... nooit zo hard aan als een binnenlandse slaven. Awesome. Maar awesome. ook die awesome. hebben natuurlijk een leuk. identiteitsplicht waarschijnlijk. Ja. Je moet in Nederland gewoon uh, je wonderland identificatiekaart kunnen laten zien dan. Dat was dit. Hier. Ja. Ja. ja, ik ben Joost Jilico uit Lieberland. Hier is mijn paspoort. Hmm. <laughs> maar jongens, hoe gaat het, het, hoe gaat het in het chat? Oh, uh, nou, jouw, jouw bot is weer wat hyperactief. En die loopt al oh. jouw... Uh die loopt al jouw gasten uh, uit de schelden en, en te waarschuwen dat ze het even rustig aan moeten doen. Ja, mijn moet god heeft je de dat het de redt. Je <laughs> moet, de moderation moet je een beetje versoepelen, Johan. We oh, moet nog steeds even naar, naar kijken, sorry. De tik tikt iemand de smiley face en er staat stop spamming symbols. <laughs> nou jongens, wees gewoon, ik, ik, ik zeg bij maar deze mensen in het chat, wees gewoon, doe gewoon aan burgerlijke ongehoorzaamheid. Hm. Geef het goede voorbeeld. Ja. Ja, ja. En dan worden ze zo direct uit de, uit de Twitch-chat uh, gecensureerd. Oh, ik weet niet hoe dat werkt. Ik, uh, dat maar ik zal er een, een keertje naar kijken. Ik zal er een keertje naar kijken. de politie was redelijk geweldloos. Dus er zijn een paar mensen in elkaar gerand, waarschijnlijk, maar niet te veel. Dat is redelijk. Ja. Uh, even kijken hoor, en uh, dan hebben we hier de bevrijdingsdag toespraak van een of andere Pipo uit Den Haag. Uh, je zal het niet geloven hoor, maar dit zegt, heeft hij serieus gezegd. Uh, naleven van coronaregels is een overwinning op de nazi-ideologie. <laughs> ja. Krijgt hij het Ja. Ja, ja. grapperhuis is dat weer. Ja, ja. Hij oh. dat met zijn naam eer aan. <laughs> die dat komt af en toe met ja, uitspraken. Ja. Als... <laughs> die, die gaat nog een keer zeggen... Jodenvervolging is een, is een teken... van overwinning van de naties, denk ik. Hey, jongens, arbeid mag vrij. Bevinden is bevinden. Ja, vergrassing is een ode aan het verzet. <laughs> het is dus, uh, werkelijk ongelooflijk. Hier. De, uh, hij zegt dat democratische... Samenleving heeft hier zelf voor gekozen uit medemenselijkheid. Ja, dat zegt hij dan, dat die democratische samenleving ervoor gekozen had. Maar ja, ik zag, ik zag wel een demonstratie met een gedeelte van die samenleving die daar niet voor gekozen had. Uh, maar wel, het is allemaal uit solidariteit en compassie met kwetsbare mensen natuurlijk. Uh, ja, alle ruimte voor verschillen van mening. Je mag wel van mening verschillen, yeah. maar je moet natuurlijk wel op je knieën gaan worden ja, heer. Je bedoelt die oude mensen die nou zelf vragen om uh, euthanasie omdat ze zeggen van jongens, het is toch aan het einde van mijn leven, hem maar uit. Er zijn er nooit zoveel mensen die nou euthanasie aan hebben, aan hebben gevraagd in de huis, omdat ze dat nou oh, ook niet nee. meer zien zitten. Ja, ik dat, ik heb ook oude mensen horen, die willen helemaal niet dat dat anderen hun leven op uh, opofferen voor uh, of, of uh, vrijheid opofferen voor uh, voor hun ja mogelijke ziekte en ik denk dat ja, als je als je gewoon die ouderen alleen in in quarantaine had gehouden dan had je had je waarschijnlijk uh, ja een even goed resultaat bereikt uh. Ja. Maar het, het hele argument klopt ook gewoon niet. Hè? Want als je zegt van ja, maar je bent, de andere mensen zijn kwetsbaar en daarom doen we dit. We zijn solidair met die mensen. Maar hebben we dat in 2008, uh, 2018 ook gedaan met de mensen die griep hadden? Want toen was het een griepepidemie Van heb ik met jou daar? En dan, is het niet, dan ga je te lopen toch ook niet naar je buurman. Want toen zei van nee, jij moet binnenblijven, want jij bent aan het toesten. Want ik wil dat jij en heel de Nederland, jullie economie, helemaal om zeep kan helpen omdat ik misschien wel ziek word. Als, als, als, als de hele maatschappij ingericht wordt op een of andere narcissische vloek. dan moet je dat vooral doen. Maar waar zijn we dan met z'n allen mee bezig? Nee, met dit hele corona-gebeuren. ik heb het dagelijks erover in mijn stream. www.twitch.tv. Slash honkeler hangout. En. Dat is een clubbeer. Haha. He? Onze chatroom leeg te lepelen. Van de nee, ik heb hem eerst eens gevuld. Okay, ja. Ja, maar... Nee, maar mag je mag niet uh, uh, Ik geef dus iedere dag doe ik streamen daarover. En toevallig op de 3e maart begon dat, had ik mijn hele studio ingericht. En op 8 maart, volgens mij, begon heel die corona gebeuren. Dus tot, tot en met heden dus staat mijn hele stream in het teken van corona. En ik noem het dus ook COVID-1984. Het gaat niet om corona in, die, in dit gebeuren. Het gaat erom dat, dat de economie. Uh, al stuk was... en een zondebok nodig had. En dat is corona. En ja, uh, volgens mij hadden we het er vorige week nog over... Met met, met in deze club. Sinds dat corona is begonnen... sterft er niemand meer aan de griep in Nederland. Want die cijfers die zijn er ineens niet meer. Nou, dat zijn allemaal van die, van, die, van die rare dingen. En dan denk ik, ja... Uh, volgens mij worden wij gewoon allemaal... flink in een maling genomen met een griepje. En uh, heel erg vervelend allemaal voor iedereen... Maar het gaat er uiteindelijk om dat we in oktober een economische crash moeten gaan ervaren. Ja, ik geloof wel dat er wel wat oversterfte is. Maar het is ook weer niet zo heel erg drastisch. Ik las geloof ik ergens dat er in 1960 dat, uh, dat er helemaal geen lockdown was geweest. En er was toen een pandemie waar veel meer mensen bij om het leven kwamen. Dus ja, dat is, uh, dat is wel een beetje en verdacht. Dat ja. inderdaad. Wat maakt het nou uit als uh, alle mensen boven de 80 eruit de pijp uit gaan door een of andere ziekte? Joh, hartstikke vervelend. moeten ze inderdaad lekker binnen blijven zitten. Maar uh, moeten we nou echt de 220 gaan worden met z'n allen? Is dat dan het doel om zo lang mogelijk maar niks te doen? Hele dagen thuis angst hebben om dood te gaan en op die manier 220 worden? Ik bedoel lekker de hele dag... Uh, uh, Ik weet niet of je de gemiddelde leeftijd kent van de Tweede Kamerleden, maar die scheidt allemaal in zijn broek. Half ambtenaar Nederland zit uh, tegen zijn pensioen aan: van nee, Alef. Yeah. <laughs> blijf allemaal binnen, blijf allemaal binnen. Yeah. Wij hebben ja, de macht, was, uh, poemen, de boemer generatie. Mm -hmm. oh, die pandemie was uh, 50 jaar geleden, was, uh, van 1966 tot, tot 1970. En die is uh, de, oh, ja. vanuit de Hongkong-vloer. Ja, ja die ik was het drukken, maar uh, ja, Hong En die was uh, dankzij de solda soldaat, Amerikaanse soldaat in Vietnam, uh, want die heerst alleen in uh, Azië. Dat was trouwens een voorloper van de corona. En die is via de Amerikaanse soldaat in Vietnam misschien naar, uh, naar Amerika gehaald. En daar is die, uh, ja, die, oh ja dat is ook al een lacher, want die boomers die waren allemaal 18 hè, die tijd, in de Summer of Love. En die hadden al die festivals, weet je wel, Montreux en uh, ja, de Tijdens Woodstock. Woodstock was het ook ja, ja. Tijdens Woodstock inderdaad, en uh, nog meer van die festivals van Jimi Hendrix en iedereen uh, lekker zat te pielen op de gitaar en uh, het publiek lekker zat te wippen en uh, te, te blowen. Uh, er zijn een paar miljoen Amerikanen de pijp uit gegaan. Dus uh, ja, ze hadden geen lockdown toen. Ja, dat, de boetstok is nooit afgelast inderdaad. Dus, ja, dus, ja. Uh, ja, die, die heb je zelf toch schaai dan, denk ik. Ja, nee, dat was anders, hè, want die mensen die scheerden niet. Dus dat bleef, die scheerden hun schaamhaar niet. Dus het virus die, die, die, die, die bleef gewoon daarin hangen. <laughs> die ARC. Ik denk het, ik denk het. Ja. Toen hadden ze de Brazilian er niet uitgevonden. Zo flauw, dit is zo snel. Ja, hier zie ik het. Waarom ja, kom ik in H3N2. 1968 killed 1 million worldwide, 100.000 in de US. Most excess oh, okay, death okay. being people, 65 plus, via de CDC, is dit informatie. Nothing changed economically, nothing closed, no social distancing, no masks. No one was considered selfish then. Woodstock occurred in the middle of a pandemic. En dan pandem pandem zie je de grote massa waar de, ja, kan crowd surfer zijn. Dus, ja, dat is, eh. Uh, yeah, uh, yeah, ook. So het ergste met de hele corona gebeuren is inderdaad... Het, er is een coronavirus, die is onder ons... en dat, dat kun je niet ontkennen, dat is er wel. Maar de ernst van wordt gewoon zwaar overtrokken. En ja, als je inderdaad ziek bent, blijf gewoon binnen. Maar dat is, bedoel je bij een normale griep als, als uit fatsoen ook. Als jij zware griep hebt met koorts... dan blijf je ook thuis zitten van je werk... omdat je anders je collega's aansteekt... en dan steek je vervolgens het hele bedrijf aan. Dus dat is gewoon goed fatsoen. Maar omdat nou inderdaad het hele land... als een of andere narcistische gek dicht te gaan gooien... Uh, en allemaal regels te bepalen, dat, dat, dat is buitensporig. Ja. Ja, ik denk dat achteraf zo, nog wel blijkt dat de schade hiervan enorm is. En, en, het was natuurlijk al zo, die, die ja, wat Josje zegt, ben ik het ook wel mee eens. Die economie die stond eigenlijk al op instorten. En uh, daar moet nog even een, uh, een ja, daar moet een verklaring bij gezocht worden. En dat zal, dat zal deze wel worden. Zoek eens op, uh, dit is ook wel een verhaal, dat gaat al zo lang aan de gang, maar zoek ik het verhaal van Arno Wellens over Deutsche Bank. Die heeft daar aan het begin van het jaar een luik over gepubliceerd, over waarom Deutsche Bank uh, uh, technisch failliet is. En dat betekent, ze zijn niet failliet, maar in de boeken hebben ze gewoon geen... In ja. ja, maar even, even een vraag. Of over dan ook van Yoshi, maar ging het economisch nou eigenlijk wel, Als je het over de lange termijn begint, economisch gaat het eigenlijk wel zo slecht. Dat ja. valt er reuze mee. Als je kijkt, de, de, we, we kunnen met z'n allen nog steeds uit eten, de restaurants. Nee, nee, vliegen als met duur. Goed, voor een Nederlander gaat het geweldig, want dat is een van de weinige volken in de wereld dat profiteert van de monetaire apartheid uit deze schuldcreatie die gebeurt. Omdat ze een koning hebben die de halve wereld leeg pot met olie. En, en, en, en, en daarom gaat het voor een Nederlander super. Die hebben daar voordeel bij hoe dat de welvaart op dit, manie, op dit moment verdeeld wordt. Maar, en, uh, en, en, en die maar het gaat er ook niet om hoe het nu gaat. Inderdaad, de terrasjes zitten uh, zatervol. Ja, dat was allemaal het probleem niet. Maar dat is natuurlijk ook met iemand die gewoon uh, helemaal aan de koop zit. Die, die, uh, die lijkt ook uh, prima te zijn. Uh, en dat is als je heel veel schulden maakt. je Het zit een uh, miljoen in de schulden. Maar kijk mij eens, ik rijd in een, in een Lamborghini rond. En uh, uh, ik, ik woon in een dik huis en zo. Maar je weet dat als die schuld onhoudbaar is. ...dat het dan een tikje en de rente omhoog is en dat het dan afgelopen is. En, en, dan en, er komt bij, en er komt bij dat door de Europese Unie de zaken zo verschrikkelijk verweven zijn... ...dat het met Nederland niet eens slecht hoeft te gaan. Maar als het in Italië slecht gaat, dan krijgen wij er ook last van. En er ja, zijn het is er is alleen al zo'n target 2 verplichting van 100 miljard van, uh, van de ja, landen banken er aan de Nederlandse bank. Alleen. Maar ze kijken naar niet alleen geld, want geld is ook maar een ruilmiddel... Als we kijken naar de daadwerkelijke luxe... ...de genot van de productie... ...van de genot van de arbeid en productie... ...die is vrij hoog. Ja, maar dat, nogmaals... Uh, ...dat is dus omdat jij... ...je nu op Nederland alleen focust. Maar hoe hard werken die... ...Nederlanders voor die... ...welvaart en hoe hard werkt... ...diezelfde Chinees voor de welvaart die hij ervaart... De, de, ...de Chinezen hebben... ...in de afgelopen 40 jaar alles gemaakt... ...waar die Nederlanders van hebben genoten. En... Um, die willen dus ook iedere dag een biefstuk gaan eten maar als, daar net, als er voor 5 miljard Chinezen net zoveel koeien moeten worden gemaakt ja, als dat er nou voor, 5, voor 17 miljoen Nederlanders gemaakt hadden moeten worden dat is een onhoudbaar iets dat, dat in mijn optiek, in mijn belevingswereld kan dat niet want je ziet ja, gewoon dat het te veel uh, grondstoffen kost om dat voor elkaar te krijgen dus in mijn uh, gedachtegang moet de hele wereld een stapje terugmaken volgens de wereldleiders. De Nederlanders kunnen niet iedere maand met een vliegreisje gaan. Ook al hebben ze een koning die de hele wereld leeft op met olie. Dat, kan niet, dat is niet houdbaar. Dat is niet houdbaar. En dat is mijn eigen optiek. Erin. Ik, ik, in mijn overtuiging, om dat nog verder toe te voegen, leven wij in een wereld die eindig is, waar dus... Beperkte middelen zijn. Er zijn ook mensen die zeggen: joh, je kan gewoon olie blijven pompen en er, is, er blijft, blijft komen. En dat is niet hoe ik het zie. Er is, een, er is één planeet en daar moeten we het mee doen, om het maar zo te zeggen. We kunnen niet meer gaan maken. En dat kan wel voor een korte periode, maar dan ben je dus roofbouw uh, aan het plegen op je planeet. Nou, en, en dat is, weet je wel, dat is hoe ik het zie. Laat ik het maar zo zeggen. Ja, er uh, wordt uh, ondertussen voorkant. in de chat beperking, Geboortebeperking. beperking wordt er geroepen in de chat. Ah, oh, oké. Okay. Ja, zal kijken. Um, ja, ja, ik wil er ja, zelf een aan oh. toevoegen. Ik bedoel, ja. met, de, met de aandelen en zo. Hè. Ik bedoel, er is gek geld bij geprint. En dan hebben ze een bedrijf gegeven, die, die kopen dan hun eigen aandelen op. En uh, dat is ook een bubbel, weet je wel, die op een gegeven moment uh, in elkaar klapt. Dus uh, wat zag je bij Boeing. Bij Boeing heel duidelijk natuurlijk. ja. Dus, uh, yeah. Maar goed, ja. ja uh, yeah? Kijk, de, de, de, de financiële wereld, dan ga je wel weer terug naar het financiële. Maar dat is gewoon sinds 2008 al stuk. En dat er nog steeds Nederlanders zijn die hun tijd en energie ruilen voor dat geld... Ja, dat, dat, dat komt omdat ze zo'n geweldig leven inderdaad nog steeds hebben. Maar dat geld aan zich heeft dus totaal nul aan waarde. In ieder geval uh, ja, je wordt er voor in elkaar geslagen als je het niet hebt, maar uh, hè, door, de, door de Belastingambtenaren en, en et cetera, et cetera. Maar, um, ja, ja. Uh, het wordt uit het niets bijgeprint. Hoeveel miljard, triljard, zitten we nu weer tegenaan te hikken met deze coronacrisis? En, en dat moet dus met steeds grotere getallen komen. En daarom moeten er steeds extremere verhalen verzonnen worden. En nu met corona hebben ze een goede reden. En als het niet corona was geweest. Ik denk dat ze het eerst hebben geprobeerd door een oorlog met Iran te beginnen. En daarom hebben ze die, die generaal toen gebombardeerd in januari. Dat is Sulemani. Maar dat bleek toch niet zo'n goede strategie. Want waarschijnlijk vonden China en Rusland dat niet zo gezellig. En toen hadden ze zoiets van ja dan moet er toch maar iets anders Moeten we het op een andere manier gaan doen? Nou, en toen kwam corona. En, en voor mij gaat het op die manier. Hm. Ja, maar uh, we gaan nog even verder met de, de corona berichten. We hebben hier, uh, ja die was al eerder genoemd, de schietende agent. Die, uh, ja, <laughs> achter een overtreder aan, uh, aan rende. Of oh, erop in rende, ja. De voorsprong. Ja, dat is gewoon weer zo'n ambtenaar die je gewoon moet opknopen. Ik bedoel... <laughs> ja, sorry, maar die moet je gewoon opknopen, die gast. Nou, je moet ze dus, ik zou het iets vriendelijker willen zeggen, maar je, je, je, je moet wel je ongenoegen erop uiten. En je moet ook gewoon, gewoon tegen zo'n agent zeggen: U bent op dit moment geen mens, want u bent een soldaat dat een systeem verdedigt, wat niet in mijn voordeel handelt. Dus waar bent u precies mee bezig, uh, mens, wat ergens achter die badge verstopt zit? Want u bent een verrader van mijn mensheid. En dat moet je eigenlijk, tegen... is het, eigenlijk is het we zijn hier allemaal libertariërs. En eigenlijk is het het hoogste libertarische principe, non-agressie principe, is hier gewoon van toepassing. En als jij, jij kan geen rechten weggeven die jij zelf niet bezit. En als agent inderdaad zo op kan treden tegen een die coronamaatregelen. Nou, dit is natuurlijk buiten alle proporties, buiten proportioneel. Maar als jij... Iets crimineels doet, dat is ongeacht welk uniform jij draagt. En als jij mensen gaat onderdrukken. Met en het zelf, ja, zelf mogen die agenten wel die dingen doen, maar wij niet. Ja, dan mag je gewoon geweld gebruiken tegen agenten. Ja, en dat okay. is precies die, wat je die, die, die voorstanders hiervan die zeggen natuurlijk. Van, ja, nee, als jij uitademt uh, met virussen. dan is dat een daad van agressie. Dan is eigenlijk alsof je anderen vermoordt. dan ben jij de agressor. en dan mag de politie jou gelijk uh, uh, overhoop schieten. Dat is uh, hun argument ongeveer. Want eigenlijk. In feite is iedereen een libertariër, Want iedereen die, die komt met het verhaal aan dat de andere agressor is. Hè? Dus, uh, ja. Maar okay. je, kan, je kan niet redelijkerwijs een virusvrij leven eisen. En, nee, en iedereen aanklagen dat, maar... die jou... Zoals ook Peter, als jij dus uh, bijvoorbeeld uh, een, uh, een SOA hebt waarvan je op de hoogte bent. En jij gaat lekker uh, allerlei seksfeestjes af. Dan kunnen mensen jou daar wel voor aanklagen. Als jij ja. weet dat je ziek bent... Uh, dan, dan hoor ho ho ho je daar wel rekening mee te houden, of zo, of, of, zo te zeggen. Dus, um, maar het, ja, ja, daar is, is ook wel wat voor te is... zeggen, maar het is, bedoel, het is van deze mensen die niet eens bekend of ze ziek zijn, uh, en ja, je kunt sowieso anderhalve meter afstand bewaren, als twee mensen een meter naast elkaar lopen en die zijn, doen het allebei vrijwillig, dan heeft de overheid daar ook helemaal niks mee te maken. Ja, hetzelfde als, als bijvoorbeeld een bezoek thuis. Dat ze dadelijk als je bezoek thuis hebt, als je met je vriendin kust thuis, of die komt bij je op bezoek, nou ook al ben je de enige twee personen die elkaar zien in heel deze crisis. Ja, dan krijg je dadelijk nog, nog steeds een boete als het binnen je huis is. Ja, maar als we dan even de, de rollen omdraaien, dan mogen wij ook bij agenten thuis kijken. Mm -hmm. ja, en dat, ja, dat, is, dat, dat is lijkt ook belangrijk dat als het, jij inderdaad het, zonder het, uniform ja. hetzelfde doet wat, wat Hoogte uh, net zei als jij zonder uniform mensen 390 euro uit de zak gaat trekken die te dicht bij elkaar lopen, dan zal de overheid jou aanmerken als, als uh, afperser, als, als rover. En dat is, uh, ja, als, als ze het echt zouden menen, dan zouden we zeggen, nou dan, ja, dat is goed. Als, als iemand anders het doet, dat is ook prima. Ja, en daarom zeg ik, die agent mag best opgeknoopt worden, want hij gebruikt fysiek geweld tegen die mensen, sterker nog, hij gebruikt dodelijk geweld, want hij pakt zijn weer. Dus als het aan mij zou liggen, mag die agent inderdaad best wel opgeknoopt worden. Ja, maar toch denk ik dat je meer bereikt, als je dus die agent kan laten inzien, dat hij dat geweer gewoon niet moet pakken, omdat het totale nonsens is, dat hij gebreedwast is, en daar moet je hem uit zien te trekken. Ik bedoel, uiteindelijk, die agent is geen mens. En die voert dus een taak uit, die hij ja, door, door zijn levensgeschiedenis met zijn rugzak als... Als, als acceptabel iets gaan vinden. Ja. Maar dat is, dat is eigenlijk het punt waar ik mee wilde maken, want ik raakte hem in mijn betoog, raakte en ik hem kwijt. Maar als je nou naar al deze maatregelen kijkt en hoe die agenten reageren en hoe buitensporig het allemaal is. Kijk, je hebt natuurlijk ook een bepaald, de, ding van mensen zijn. En die agent, ja, ook beveel is beveel bij de politie, dat is gewoon zo. Ja. Want de mensen moeten ook een orders opvolgen. Maar ik snap niet dat die mensen die zoiets hebben van: oké, okay, maar tot hier en niet verder. De, de, de menselijke maat is weg. En die politieagenten die doen die functie. Ja, nee, maar wat, voor ook, wat, is, wat is het verschil tussen jouw functie en wat, wat moreel verantwoord is? Stop dan met die baan. Neem ontslag. Het probleem is vaak dat ze, die, die politieagenten die trouwen allemaal met elkaar. Dus als jij een politievrouw <laughs> bent, dan is de kans iets van 80% dat je met een politieman getrouwd bent. Ja, dat is zomaar verzin ik wel ja. weer eventjes uit mijn hoofd. Maar... Die, de, dus die sociale bubbel waarin die politieagenten verkeren. die wordt ook enorm gemonitord en gemaakt. En dus, uh, ja, heb je gisteren het nieuws gezien? Zou vast door, iedere dag door de hoofdcommissaris aan zijn onderdaan, of weet ik het hoe dat het in de politietaal heet. gevraagd worden. Heb je het nieuws gezien gisteren? Wat voor de, en dat wordt in de, in de kantine besproken. Nou, en dan komt er bovenop dat ze dus. Uh, net als de mensen die hier in de supermarkt nu werken. ...die moeten dus van hun baas een mondkapje voor. Nou, dat heeft, ongeacht wat je er nou van vindt... ...heeft een impact op, hun, op die mensen hun realiteit zien. Laat het maar zo zeggen. En die gaan het dus normaal vinden dat ze een mondkapje dragen. Dat klopt, alleen als je nou kijkt naar de politie... Van de, ja, ...wat ik dus wil duidelijk wil maken... Is dat je, ...als politie, je hoeft die functie niet uit te voeren. Dan moet een bepaald punt komen bij de politie... ...dat je denkt van nee, dit, dit kunnen wij niet meer maken... We stoppen met het handhaven van die maatregel en anders nemen wij ontslag. Dat is eigenlijk waar ik een beetje op hoop bij die dienst, maar dat gebeurt maar niet Dan moeten ze uh, bureauwerk gaan ja. doen, hè? Dus nee, dat, nee, want dan zeggen ze nee, want ik moet, ik moet wel werken, want ik heb een hypotheek. Dus nee, ik maar werk ik heb wel eens gevraagd. Een gevraagd aan, uh, ja, zowel aan politiemensen, al aan uh, mensen met een belasting, uh, van de Belasting Field. Dan hebben jullie een ethische grens. En dan beweren ze allemaal van wel. Hè, dat, er, dat er een grens komt waarbij ze zeggen: ja, nou voer ik geen orders meer uit. Want dat gaat me nou te ver. Maar ik vraag wel, jij ja, kun je wel zeggen. En je kunt het ook voor jezelf denken. Maar je denkt zeker als je in zo'n organisatie zit en het gaat zo sluipenderwijs verder en verder, dat, het toch, eh, dat ik nog wel eens wil zien of zij inderdaad zo'n grens hebben. Nou, toevallig heb ik deze discussie wel eens gehad met iemand die bij de politie werkt. En er zijn inderdaad wel hele uitzonderlijke gevallen waarin het mag. Maar over het algemeen is het bij de politie beveel is beveel. Je moet gewoon doen wat je gevraagd wordt. Ook al ben je het er niet mee eens. Ja, maar als je het gewoon aan die mensen zelf vraagt... van heb jij een grens? Dan, dan heb ik vaak paar keer meegemaakt dat ze zeggen... ja, ik heb een grens. Daar, daar ga ik niet overheen. Maakt niet uit wat uh, verboden of geboden... of de regels zijn of zo binnen de politie. Hmm. Dan, uh, dan neem ik desnoods ontslag of zo. Ja, maar dan moet je zelf maar, op matje... hoe als je je daar niet aan houdt. Maar de vraag is of ze <laughs> dat, dat echt. ook echt doen, denk ik. Nee, dat kunnen ze niet doen. Want dan word je zelf op matje geroepen... en dan ben je zelf onderdeel... ...van het geweldsmonopolie... ...aan de ontvangenheid. Ja, nee, dat heeft negatieve consequenties... ...maar ze kunnen het nog steeds doen natuurlijk. Ook, ook nazi kampenwaarden hadden kunnen zeggen... ...neem ontslag. Er zitten gevolgen aan, maar je kan het wel doen. Ja, en daar kom je weer met het probleem... ...wat een hele samenleving leeft. Je moet het massaal doen, anders werkt het niet. Ja, maar het begint ja. met één. Ja. Het begint dus met één. En, en je kan niet aan iedereen... ...eisen dat ze met je meedoen. Je moet gewoon het doen... ...en laten zien... Dat jouw leven daardoor verbetert. En dat je het leuk hebt. En dan gaan er mensen jou volgen. Maar dat vind ik wel knap aan, aan Hongkong. Dat is ook. Dat deze gewoon de, de kikkerkoop Van steeds een beetje meer. Een wetje hier. Een dingetje daar, dingetje daar. Het werd steeds verder opge, opgestookt. En ingesloten door China. En op een gegeven moment sloeg de vlam in de pan. En waren er de, de demonstraties met 2 miljoen mensen. En dat is toch wel... Knap, zeg maar, hoe, hoe, hoe gebeurt dat? Dat dan die overhang van, oké, okay, nu moeten we in actie komen en dan ook met z'n allen in actie komen. Het moet juist heel veel slechter gaan, want dat is wat Joostje zegt, Het begint bij één, maar dan zit je in je eentje in de bak te koekeloeren. En ik heb bijvoorbeeld ook kinderen, dus ik ga, ik ga dat niet riskeren. Maar als je dan inderdaad kijkt, het begint bij 1, maar als het bij 1 blijft, dan ben je gewoon weer het gekkie dat nou in de bak belandt. Dus terwijl de rest van de Nederland gewoon lekker zijn natje en zijn droogje heeft met, uh, s'avonds op de bak met GTST en uh, that's it. Dat is het einde verhaal, dus het moet eerst heel erg worden. Willen mensen überhaupt van die, van die bank af gaan? Nou, als je GTST kijkt samen, dan denk ik dat ze misschien liever in de bak zitten. Fijn uh, Ik vond het altijd een prachtig beroep. Ik denk, nou, nou eten, eten en uh, onderdak geregeld. Yeah. Ik heb het ook wel eens geschreven. Misschien, op, misschien, nou, is, uh, het, uh, misschien is het wel eens, heeft Tol Manners ooit wel eens gezegd: van, uh, Starve the Beast. Uh, maar, maar dan was het voor met z'n allen gewoon in die kinderbijslag op gaan eisen, en die huurtoeslag op gaan eisen, en, en die, die uitkeringen op gaan eisen. En, en, en, en Roemenen dat ook Met z'n allen op gaan eisen. Gewoon met z'n allen werkeloos raken. Dat uh, vrouwen maar ja, maar, je, nou, maar dat is een beetje wat. En dat is van jongens, toen deden. ook die het hele dus. Daar nou, ging Dalton Gulch over. hè? He? Gulch in uh, de, de Adler Shrug ging daar eigenlijk over. Van iedereen trekt zijn handen ervan af. En levert zijn productieve krachten niet meer. En, en dat stort het ja. inderdaad wel in. Uh, nee, dat is, uh, maar, maar hoor, ja. ik, bedoel, wat jij zegt, dat gebeurt nu eigenlijk al. Ik bedoel, half Nederland zit werkloos thuis. En ze uh, dus krijgen allemaal een check van: uh, wat is het? Uh, ik, ik krijg, uh, als het goed is, 15. Nee, ik krijg 19, nee, bijna 2000 eurotjes uh, van het uh, NOE. Gelukt? Ja, het is gelukt. Dus, uh, en uh, met mij nog veel anderen. Dus. Uh... Ik heb het allemaal in Bitcoin gegooid. So. Nee, nee hoor. Nee. Maar eh. Uh, <laughs> we lekker te Je moet ook hier. gewoon meteen de afgelopen tien huurbetalingen. of zes huurbetalingen. Moet je ook gewoon meteen erbij stormeren, Johan. Zeg je ja, ik had er nog niet genoeg aan. <laughs> ja, ja, ik kan helaas uh, nog niet meepraten over al die Bitcoins. Ik vind uh, veel te ingewikkeld met al die wallets. Neem weer een eentje. Wil ja. je een keer naar mijn stream komen en dan leg ik het je ja? uit. Ja, hey, Josje geeft gratis... Johan heeft ooit al eens een poging gewaagd, maar... Ja. <lacht> ja, het, het moet uit jezelf komen ook, hè. Kijk, je kan, uh, als je het niet wil, dan wordt het heel lastig. Ja. Nee, maar ik denk maar dat ja. voor de gemiddelde mensen die daar geen, die geen verstand van hebben... dat het heel erg moeilijk te begrijpen is hoe zo'n wallet nou eigenlijk werkt. Nee, maar je moet dus voor jezelf afvragen... is het voor mij nuttig om te weten hoe zo'n wallet werkt? En dan maakt het niet uit of dat de gemiddelde mensen het wel of niet doen. Maar als jij daar voordeel uit haalt, dan moet je het dus gewoon gaan leren. En dan moet je jezelf afvragen: wat voor voordeel kan ik eruit halen? Weet ik, weet ik een voorbeeld van iets waar ik nu een hekel aan heb, wat me anders niet lukt? En ik had, toen ik er dus mee begon, moest ik net mijn pensioen, een nieuw pensioencontract gaan ondertekenen met mijn werkgever. En toen dacht ik: ja, waar begin ik aan met zo'n pensioen? En dat was precies het moment dat ik Bitcoin ontdekte. Ja, dan ga je dus niet ervoor tekenen om de rest van je leven een pensioen op te bouwen. Maar dan zeg je, oké, okay, ik ga nu de keuze maken en ik begin nu met bitcoin. Nou, dat is het ook, uh, weet je wel, dat, dat is, maar het moet in jouw leven passen en je moet daar naartoe willen werken. Ik kan jou nou wel een hele handleiding gaan sturen hoe dat je een wallet gebruikt. Maar als jij er geen voordeel uit denkt te halen, dan ga je het, no ga je het nooit lezen. Ja. Maar uh, we moeten nog even met de berichten verder... Ik zei, oh, Mag ik nog even de... wat over die grapper zeggen? trouwens? Ja. Oké, okay, vertel. vertel. Ja, hij, zegt, hij zegt, dit is volgens hem de totale overwinning op die nazi-ideologie... die het gemunt had op iedereen met een andere afkomst... religie, mening of fysieke verschijning. En ja, Dat vind ik een beetje sneu van uh, wat er eigenlijk gebeurd is na de Tweede Wereldoorlog... dat je had eigenlijk fascisme, zoals dat van Mussolini kwam... dat was gewoon... Niks, alles binnen de staat, niks buiten de staat en niks tegen de staat. En daar zat helemaal geen race, uh, race, racisme bij ofzo. En dat is met, met Hitler is daar racisme bij gekomen. En wat je nou ziet is dat het hele uh, fascisme is eigenlijk verworderd tot alleen maar racisme. Dus iedereen, uh, iedereen met een andere afkomst, religie, mening of fysieke verschijning. Als je, als je alleen maar bijvoorbeeld... Uh, uh, ...joden zou verbieden om op het terrasje te zitten... ...nou, dat is vreselijk, dat nooit meer... ...en dat zou, uh, zou erg zijn... ...of alleen maar moslims of alleen maar uh, homo's of zo... ...maar... Uh, ...een totalitaire staat waarbij iedereen... ...verboden wordt op het terrasje te zitten... ...dat is oké, okay. dat, is, dat is absoluut niet... Uh, ...iets om je zorgen over te maken... ...dus het, het hele... Uh, uh, ...idee van dat fascisme... ...gevaarlijk is, ook fascisme zonder... ...racistische component, zoals Hitler... ...dat had met zijn ras uh, onzin is ook wel gevaarlijk. En dat, dat lijkt Grapperhout uh, wel helemaal te vergeten, omdat hij eigenlijk zelf een enorme fascist is, en alleen het rassenverhaal eruit heeft gehaald, en dan denkt hij dat het opeens uh, geweldig is. Ja. Dat wilde ik even kwijt. Ja. Hij is gevallen, hè? Hij is okay. gevallen. Nee, Godwin. Ik nou. ja, uh, uh. dacht is ja. gevallen. Ja, daar kunnen we inderdaad ook eentje van maken. Ja, uh. Ja, maar ja, dat was ook met, uh, het probleem met Hitler en Joden was ook van, ik uh, bedoel, die, hij zag ook al in dat, dat Joden zich nooit zouden aanpassen aan zijn fascistische leren. Uh, want ja, het was toch een, een geval apart en uh, het paste gewoon niet in zijn ideo ideologie. Dus Sigeunders ziet hem niet ook. Nou, het dus, gebeurt uh, natuurlijk ja. heel vaak dat er een, een groep gezocht wordt die de zondebok is en zo. Dat is al zo, ja, maar... Ja, ja. Uh, het begint allemaal met een almachtige staat. En dan gaat de ja. economie wordt om zeep geholpen. En dan moet er een zonderbok gezocht worden. Maar dan moet je niet zeggen: van nou ja, het probleem is dat er een zonderbok gezocht wordt aan het eind. Met een bepaalde ras of huidskleur, of wat dan ook. Nee, het probleem is. Als je al eerder begint die totalitaire staat op te richten. en een, en een centraal geplande economie te maken. met een centrale bank en, en uh, een minister-president die bepaalt wanneer de terrasjes open mogen en wanneer niet. Ja. En dan. Dat, dat centrale plannen, plannen is het probleem. Economische crisis, het gevolg. Zonder bok, daarvan de consequentie. Maar je moet je niet alleen zeggen, dat, dit is een symptoombestrijding eigenlijk. Als je gaat zeggen, ja. well, nou, het racisme, dat is, uh, dat, dat is uh, iets wat we nooit weer moeten hebben. Maar volgens mij. Okay. Corrigeer hem als ik het fout heb. Maar Hitler was niet degene die dat juist deed. Die deed, die ging juist van de centrale banken af. Uh, ja dat nou, klopt ja. wel inderdaad ja, want hij had uh, wel uh, dat, dat is van de Weimar, de Weimar, de Weimar, de Weimar -regel. Dat is dat is waarschijnlijk de regel dat, dat is waarschijnlijk de reden dat heel die oorlog uitbarstte. nou dus maar de kruis, volgens mij nou, heeft diep ook een centrale, centrale, centrale bank. bank gehad hoor Kijk, nee want bij, geen, bij, de, bij, bij, bij bij Weimar is er een enorme, bij Weimar is heb, een enorme hyperinflatie plaatsgevonden maar daarna is er niet uh, uh, uh, uh, uh, vrij geld gekomen of zo Nee, maar daarna is er wel de Duitse markt overgezet in plaats van de, op basis van usury of schuld. Dus zoals wij nou kennen met de FIAT is die toen van de centrale banken afgegaan en was de ja, Duitse markt gebaseerd op de productie van het land. Dus daadwerkelijk op de daadwerkelijke waarde die het land produceerde en dat vonden de centrale banken niet zo leuk. Van Amerika. Ah, ja, ik was het dan aan geld of zo? Nee, aan de productie van het land. Dus wat Duitsland maar dan is het nog steeds bepasseert. dat de centrale bank bepaalt hoeveel geld er gedrukt wordt. En niet bepaalt nee, wat was, de productie van het land is Nee, want dat werd bepaald door de, product, echt de daadwerkelijke productie van het land. Dus wat er aan goederen in het land geproduceerd werd en aan diensten en dingen, daar werd de waarde van ja, de munt gezet. Hoe dan ook, de, dat is de, het, de het is Hitler, organisatie was een enorme tape toestand. Er, er, er ging een enorme berg uh, eisenwaarde en regulering. En dat was één grote centrale planning toestand. van. Uh, en ik weet, ik, ik weet niet precies hoe het geld zit, maar ik kan me niet voorstellen dat dat, dat, dat vrije geld is geweest. Dus hij, hij had gewoon een enorme bureaucratie. Waar die, waar alle, en hij heeft ook kleine bedrijven gedwongen om op te gaan in grote bedrijven. Zodat hij die makkelijker kon, uh, kon controleren. Dus het was wel degelijk een centraal geplande economie. En dat is ook zo. Het is natuurlijk na, nazi-nationaal-socialisme. Het is gewoon een vorm van socialisme. En Mussolini was natuurlijk ook als via de staat. Dus het was gewoon een centrale planner. En dan gaat dat altijd mis met de economie. Dat sowieso. Nee, maar... Sorry voor de rode haring, maar dat hoeft ja. Ik denk dat we toch eens bedoeld, inderdaad, of uh, ja, nou, je zou eens naar nou moeten kijken wat, er, wat. wat hij precies gedaan heeft. Ik weet wel dat hij aan de macht gekomen is na de hyperinflatie, omdat hij helemaal uit de hand gelopen was, natuurlijk tijdens de Weimar-reactie. Ja, ja. En hij zal ongetwijfeld uh, wel iets, iets beters hebben willen neerzetten. Uh, maar ja, je uh, zou moeten nagaan wat, er, wat, wat hij daar precies van gemaakt heeft. Ja. Maar uh, jongens, uh, we hebben nog een, een berg bericht. Uh, ik uh, zie hier uh, ja, drie berichten die eigenlijk over hetzelfde gaan. Het uh, gaat over dat uh, de kroegen open willen op uh, uh, volgende maand. Ja, het is een beetje verouderd eigenlijk. Want uh, als, er, als er niks gebeurt, gaan wij bedreigen op 1 juni de deuren te openen. En ik vond het woord dreigen zo mooi. Alsof, alsof ook hier weer wordt gedaan alsof de kroegbaas de agressor is... door zijn zaak open te, zetten, open te stellen voor het publiek. En uh, ja, de overheid is slechts een reageerder. Hey, uh, die reageert op de dreiging. Dus uh, ja, hij is de initiator van het geweld eigenlijk. Dat het totale onzin is. Maar ja, ja, ja, dat het is een mooie, is. mooie hey, analyse. Ja, vind ik ja. leuk hoe dat je dat brengt. Ja, ja. En, en, Intussen is het een beetje verouderd, want Rutte die heeft, uh, heeft gedreigd <laughs> de terrassen ook op 1 juni open te doen. <laughs> ja, maar we willen dat die jongen nog een opmerking. Huh? <laughs> Mogen we op 1 juni weer drinken? Nee, <laughs> nou jongens, proost. <laughs> ja, dat zal met een heleboel afstand zijn en zo. dat soort. Term. Ja, wat kunnen we er verder over zeggen? Dan moet je je biertje aangooien vanaf de bar. <laughs> ja, want, joh, ik, ben, ik ben wel benieuwd of ze dat gaan doen dan. Ja, je ziet al van die restauranten eten tussen plexiglas. En een uh, restaurant, dan zag je mensen in een soort kleine kast zitten voor twee personen. Zitten dus ze uh, helemaal afgesloten. Uh, ik, uh, ik, A, dat kan je volgens mij niet winstgevend in de lucht houden. Of het wordt heel duur. Dan krijg veel minder klanten. Maar uh, ik denk dat het toch wel na over een jaar of zo wel weer... Uh, vergeten is en een ja, ik, beetje vind dat, ik, vind, ik vind dat toch wel een leuk, leuk idee. Ook dat je dan inderdaad kijkt dat dat, dat parenclubs gewoon eigenlijk gewoon gro grote glory hall festivals worden dan eigenlijk. Ja. <laughs> Afgeschermd op de plexiglas met een kaartje erop zo. Hey, dat had ik het inderdaad over van de week. Hoe zit het dan met Tinder en Grindr en zo? Ja, de, de, ik zou zeggen, ga er eens op. Ga eens kijken hoe, uh, hoe deze werk gaat. Heb jij er al ervaring mee? Of? Ja, joh, dat hebben we niet, niet in deze coronatijd, Maar dat, ja, dat, daarvoor nog wel. Maar, maar ik ken ja, iemand die zo. Oh, nou in, een uh, brave uh, jongen geworden. Nou, ja maar ik, ik weet nog Ja, ja, ja ik, ik heb al wat dingen, alleen dan ga ik je niet loslaten. Maar ik weet Oké, oké. Ik hebt een burgerlijke onhoorzaamheid gedaan. <laughs> nou ja, een beetje voor, voordat alles dicht ging, heb ik wel, ja. Maar dat, dat was gewoon, ja, normaal. En dan vraag ik mij af hoe bepaalde dingen toch, uh, hoe ze daarin willen gerichten in de anderhalve meter, uh, dingen. Heb je nou, dan, je dan is ook, eh, gaan dan post ook tuees, bijvoorbeeld. Ja. Tuees, bijvoorbeeld, hoe ga je dat doen? Ja. Wat dus, heb je dan van die lok-ambtenaren die dan, uh, op, op, op Tinder en Grindr gaan om mensen uit te lokken? Of ze het wel. wel. Het, zou, uh, het is een anderhalve meter coach, in vrucht. Die, ik denk dat hij, uh, dat die dat ook gaat, uh, doen als eerste project. Uh. Ja. Hm. Nee, maar hoe gaan ze dan controleren of jij een vriendin hebt of niet? Nee, dan, dan, dan, dan, dan uh, gaat het dus dan Hoe zeg je het nou goed? Dan rekenen ze op de kliklijnen. En dan ja. zeggen ze. Ja, maar het is ja, toch niet strafbaar niemand... om een vriendin te hebben? Ik zou je vertellen dat het niet eenvoudig is om er nou eentje op te doen, hoor? Dat nee, maar, maar dat, de, maar dat wel is gewoon het, wel het punt dat. Dat, normaal als je een date hebt, ja, dan ga je naar een restaurant toe of zo. Maar de restaurants zijn allemaal dicht. Dus je kan, je kan eigenlijk de deur niet uit. Dat maakt het ook wel een beetje, uh, beetje lastig. Aan de ene kant verveel je de te pletter. Ik hoorde iemand die op Tinder zat. Die <laughs> het als volgt omschreven. Dat er bij de vrouwen op Tinder een soort balans zag tussen. aan de ene kant verveelde zich de pletter en dan zou ik graag wel een, wel iets, iets, uh, uh, een avontuurtje willen. En aan de andere kant, uh, ja, je, alle restaurants zijn dicht en alle clubs, dus je kan nergens naartoe. Ja, dan wordt het gewoon meteen bij jou thuis, hè? Ja. Maar lekker makkelijk. Ja, kun je meteen van beeld gaan. Maar... Ja. <laughs> mm. Ja, dat is meestal toch wel een beetje de opzet van heel Tinder. Dat je gewoon meteen van deel gaat. Dan laten we eerlijk zijn. Precies, precies. Ja, ik vind het nog even, ook in dit artikel, van ja, dat het, het mooie was van uh, die troegbagen zijn aan het, aan het dreigen. Dat de overheid dat zo omschreef. En de media gaat natuurlijk gewoon in mee ook. Maar dan staat er hier volgens. Zo kun je natuurlijk niet samenwerken, reageert minister van Volksgezondheid, Hirode de Jong. <laughs> hij doet dat samen Hij heeft het idee dat hij dat samenwerken is. Dus uh, ik denk dat heel veel... Uh, ondernemers niet het gevoel hadden dat ze aan het samenwerken waren met minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Uh. En, en ik kreeg laatst een keer een belastingformulier. Er stond ook belastingssamenwerking op. Dus, oh, het, het, dat is ook het mooie aan het hele Orwelliaanse taalgebruik. Dat ze, ze proberen toch gewoon altijd in uh, ...in termen te gieten... ...zodat het, dat het uh, samenwerking is... ...of ondernemen... ...of uh, dat de ander de agressor is... ze ...proberen het toch altijd om te draaien... Zo, ...zodat het, zij nog enigszins redelijk overkomen. En dat is dus kennelijk nodig... ...anders zou je het niet doen, denk ik. Ja, ik de gemiddelde Nederlander... ...die kijkt daar niet naar... ...die neemt dat gewoon voorwaar aan... ...en dat is het ergste. Nee, maar hij wordt wel in de luren gelegd... ...door dat soort taalgebruik... ...van belastingssamenwerking... ...en, uh, en als hij dit leest van de minister... Oh, die, die ondernemers die dreigen en uh, die, die willen niet samenwerken. En uh, dat, dat, dat taalgebruik, dat wordt wel degelijk gebruikt om het te framen voor de onderdaan. En waar, daarom krijgt hij bepaalde mening. Dus uh, als je dat taalgebruik onderuit schoffelt en je zou het gewoon zo noemen als het, zoals het is, dan denk ik dat je al heel end bent. Maar dat is dus precies de truc die ze via de media weten te bespelen of uithalen, kan ik beter zeggen. Ja. Want dat moest ze dus. En, en de mensen ja die zijn eh, te verwend om het te willen zien ook vaak. Hè. Maar als je het wil zien, dan is het heel eenvoudig te zien. Wij praten er nu over. Dus iedereen zou het in theorie wel kunnen achterhalen. Maar het is ook het willen achterhalen ervan. Want dan moet je ook gaan toegeven dat je dus al die jaren bent voorgelogen. Ja. Hoe ouder dat je bent, hoe meer hoe je dat, is. dat je Ja, precies. <laughs> dus... Dus ja, daar zit je niet op... Ja, het water moet je aan de lippen staan. En dat is bij deze figuur ook zo. Meijer heeft 50 kroegen staat. die verspreidt over het land. En in totaal 2000 man in dienst. Het, het kabinet komt zijn afspraken niet na, zegt hij. Mijn vaste lasten lopen door. Ik mag geen personeel ontslaan. Maar wordt maar deels gecompenseerd. Dat is niet houdbaar. Voor mij niet, maar ook voor de sector niet. En daarom zegt hij van, ik ga gewoon open op... Uh, ja, het is een daar, die man. Uh, nou, ja, Laurens, hij heeft... Laurens Meijer. Uh, het zou kunnen, hij heeft 50 kroegen. Ik weet niet of die. Uh... Waar die vandaan kwam. Het staat over het hele land dat hij kroeg heeft, maar... Oh. Ja, Laurens Meijer is een grote bredaanse hoor. Ik kan ondernemen. Nou ja, dat zou goed kunnen dan. Hmm. Ja, en dan heb je nog een kapper die denkt van, nou weet je wat, ik ga gewoon open. Oh. En die werd op hete daad betrapt. Ja, die wordt gelijk een, in de boeien geslagen, denk ik. Um. Een Brabantse kapper. Ja, maar is dat wel goed. <laughs> ja, ja, dan, dan wordt daad, gelijk, ja. uh, wordt een pand gesloten... In Noord-Brabantse Vught is dit, die is op een heterdaad betrapt bij een knipbeurt. Daar wordt het ook gewoon beschreven. Dat je, dat je dat ooit nog eens zou lezen, de eerste zin van een nieuwsartikel. Een kapper ja, in vrucht." Ja. vandaag op een heterdaad betrapt op een knipbeurt. Nou, hij heeft uh, daar onze slootheid pand te sluiten. De vruchtse coiffeur is overigens niet de enige die onlangs het risico op een boete voor kapper en klant gewoon doorknipt. Oh, de klant kan ook een boete krijgen. Hmm. Weet je dat, uh, ik ga dus alleen naar de kappen voor de maatschappij. Dus als de maatschappij de kappen sluit, ja, ik lig in die wakker van hoor, laat me doorgroeien. Ja, nou, ik doe het wel op ja. mezelf, we maar ja, we, we, we, we moeten dan op die Tinder, uh, Tinder zitten, hè. Dus, uh, eh, moet toch wel een ah, beetje. Ja, ah, ja, <laughs> een ja. Een beetje een ja. wild kapsel, weet je. Zou dan? dat het dan zijn, dat het niet aan de corona ligt, maar aan mijn kapsel? Nou, <lacht> ja. wat wel apart is, is dat ze bieden hun diensten aan op Facebook of marktplaats, maar worden vaak ook zelf gebeld door klanten. En ik, ik kwam laatst mijn kapster tegen bij de supermarkt en ik loop daar naar buiten. toe en ik, vraag een beetje van, uh, van uh, ja, knip je ook wel eens in je vrije tijd? Uh, een beetje te, te peilen zo. Uh. En nou, die maatregelen zijn er niet voor niks hoor. En, uh, en ik was een beetje te grappen van, uh, nou ja, maar die geldt toch niet als je, als je haar heel lang geworden is. Uh, ja maar, nee, maar je kan op staande voet ontslagen worden en je, en je proeft gewoon de angst erin en ja, misschien zijn die boetes heel hoog ik weet niet uh, dus, uh, het is wel uh, triest maar ja, ik denk dat op een gegeven moment krijg je gewoon een zwart circuit hiervoor denk ik maar er ja, is er dus een boete van is er, dat, is, dat is er al. Ik probeer er alleen in te komen, maar voor de rest. <laughs> ja, ik noem het geen zeggen, zwart circuit. Ik noem het het non-parasitaire handelsverdrag. <laughs> vrij handel, je hebt een vrijhandelsverdrag met non, iemand. Non-parasitaire oh. handelscircuit, vind ik een veel mooier. Dat is gewoon Hetzelf, een akkoord, hoor. Hetzelfde als dat we bevrijdingsdag voor het wisseldag noemen. Uh. Nee, maar de, de boete is dus 4000 euro voor de kapper en 400 voor de klant. Het mag gewoon niet, ook niet bij je thuis. <laughs> Het is gewoon te gek voor woorden. Hm? Ja, ja. Maar de meeste mensen, of veel mensen, die gaan gewoon helemaal mee in die angsttoestanden. Ja, maar ja. dat is ook het enige wat je ziet. Je ziet het enige, en dat is, uh, daar benoemde Yoshi uh, ook wel, het enige wat je ziet is angst op tv. Het, het is constant dreunen van angst. En die mensen zijn gewoon hartstikke bang gemaakt. Omdat ze gewoon, net als de rest van uh, de Nederland op een enkeling na, die mainstream media blijven volgen. En vervolgens worden alle tegengeluiden, zelfs die twee artsen, ja, die, die het gewoon uitlegden van het is eigenlijk gewoon grote bullshit, die worden gewoon geblokt. Mm. Mm verwijderd, omdat we, nou we zitten helaas in, uh, in, in, in internet 2.0, waarin maar vier grote bedrijven de dienst uitmaken van alle media. En Ze worden er niet alleen uh, van YouTube afgeknikkerd, daarna worden ze ook gedebunkt, terwijl ze niks meer terug kunnen zeggen. Die overal artsen gedebunkt. gevaarlijke theorie van artsen gedebunkt. extreem rechtse media circulerende artsen Gedebunked. Maar je denkt, ja, je haalt ze zelfs wel van YouTube af, zodat ze geen weerwoord meer een keer nog geven. Maar dat is dan wel wetenschap, want toch altijd dacht ik, weerwoord woord en weerwoord was, omdat, om, uh, om de waarheid naar boven te krijgen. Maar je, je, je legt gewoon iemand dat zwijgen op en daarna ga je hem debunken. Hij ja, was toen te gast bij, uh, bij Ben Swan En dat had ook allemaal offline gehaald, hè? Mm. Niet, gelukkig niet op Facebook, dat vind ik wel heel apart. Ja, dat het niet offline, maar... De, het gold alleen uh, bij YouTube. Ja, YouTube is heel erg. Die doen echt alles wat de WHO, uh, World Health Organization, zegt. En dat is ook weer vreemd. Want de World Health Organization was eerst uh, lockdown. En, en deze artsen zeiden, nou, geen lockdown. Die werden er afgeknikkerd. Ja. Want YouTube volgens uh, de CEO Susan... Susan de, de Dingbet, die, uh, die doen alleen maar aan uh, WAO dingen, meningen mogen erop. En toen veranderde WAO van mening, en die zeiden Zweden is best wel goed eigenlijk met die uh, ja. lockdown. volgende beleefd. Dus ben dan zou ik zeggen, nou, dus even, uh, Susan, uh, Susan Dingbet, zet dan, uh, als je toch een slaafse WAO verhuur bent, dan moet je die gasten weer terugzetten, naar. Nou, maar dat doet ze dan ook niet. Ja, ja. En dan moet je al die anderen gaan verwijderen ook, die om een lockdown vragen. Want je bent een wao uh, mouthpiece of niet? Ja. Maar waarom zijn ze van mening veranderd? Ja, dat is ook een aparte, ja. Dat, uh... ja ik heb, heb vooral en daar kan ik ook niet echt wel over meepraten, ik heb gewoon alsnog de beste remedie tegen al deze angst en zet gewoon je tv uit. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, ga gewoon lekker naar buiten en ga gewoon de mensen die je wel naar buiten durven, ziet, die gewoon en uh, leef gewoon je leven zover je mogelijk je kan. En uh, negeer, Ik dat je 400 euro op hebt, want je kan het zo kwijt zijn. Nou ja, dat zien we dan wel weer. Ik bedoel, ik kan me eigenlijk altijd verzetten tegen een agent als moet of gewoon heel hard weggaan. <laughs> Boaatje. Ja. ja, en dan nog de uh, een of andere miljardair, die, uh, die het helemaal zat was in lockdown. file werd gewoon te klein. Zog de muren van file op zich afkomen. Komt over Elon Musk. Oh ja, die, uh, die is een beetje. Ja, Elon Musk, ja, dat is natuurlijk een beetje de, de aparte figuur, maar die zegt, give people back their goddamn freedom, tweette hij uit. En hij tweet ook uit dat de aandelenmoediging van zijn eigen bedrijf te hoog was. Het was niet een tweet, het was een interview. Uh, ik kan het ah. helaas niet uh, laten horen hier, hoor, want uh, pff, een of andere nieuwszender die eist daar het uh, auteursrecht op. Maar uh, hij... Uh, ja, een uh, hele, hele tirade. Hij noemt het, het klonk fascist. Wel... Hij zegt shelter in place is fascistisch ja. en uh, gedwongen imprisonment in, uh, in je huis. De, uh, hij de, hij ja, zegt dan nog wel, de... wel vrij uh, beheerst hoor. Het is een beetje van heel, ja. heel, heel rustig en kalm zegt hij van uh, ja het is fascist. Het uh, yeah, ja, give the people back their uh, goddamn freedom. Nou. Ja, uh, ja. ja. ja. ja. ik kan hem niet anders dan gelijk geven hierin. Uh, ja. Maar hij is dus niet één met, met grapperhuis, want grapperhuis vindt mensen in hun huis opsluiten eigenlijk de ultieme uh, slag aan het nazisme. Ja. Hij vond ook de koers te hoog, dus ik denk dat hij gewoon zat te wachten tot er wat daalde. Kon hij al zijn eigen ja. aandelen weer terugkopen of zo van een ja. Ja. ja, het is een beetje raar, want zijn beloning is gebonden aan een bepaalde marktcapitalisatie. Van, van, uh, en daar zit het heel goed in de buurt, dus uh, je zou zeggen het is heel link om dat uh, te zeggen. Dat het zo is. Maar ja, dit is, dat is weer een heel ander verhaal. Hij zal er wel over nagedacht hebben, denk ik. Of misschien had hij gewoon een Nou, dat door... doet hij niet. Want hij, heeft, want hij had dat eigenlijk niet mogen zeggen. Want hij, hij heeft een Twitter-nanny gekregen. Nadat hij uh, een uitspraak had gedaan over, over een bedrijf die hij niet had mogen doen op Twitter. Want je moet, je moet iedereen tegelijk uh, informatie geven. dus. Uh, hij zei toen van uh, nou ik, ik ga het uh, private nemen en ik heb de financiering rond. Nou dat mocht helemaal niet gezegd worden. Toen kreeg hij een boete van de Security Exchange Commissie. En hij moest een Twitter nanny hebben die gewoon al oh, zijn tweet, uh, tweets ging controleren. En nou zegt hij dus weer van de koers is te hoog. En dan was hij weer van oh ja dat mocht ik eigenlijk niet zeggen. Dus die Twitter nanny die, die is niet effectief. Ja. Uh. Uh -huh. yeah. Ja, of ze vanwege de lockdown thuisblijven. <lacht> ik weet het niet, ik weet het niet. Als het twitter ja. niet even naar het toilet gaat, dan gaat hij stel op Twitter uit geworden. <lacht> dat zal het zijn, denk ik. Maar ik vind het wel positief. Het enige positieve uit heel deze crisis is dat we het nu eindelijk wel eens bewezen hebben... dat thuiswerken wel werkt. Eindelijk. Eindelijk. Ja, ja, ja. ja. Ja, dan hebben we hier nog uh, even kijken hoor, welke media en journalisten uh, nemen geld aan van de Europese Commissie. Yeah. We hebben een mooi spreekwoord voor: wiens brood men eet, wiens, brood, wiens woord men spreekt. Ja, uh, uh. ja ik, ik kan ook nooit even een noedelsoepje in elkaar draaien. Ik had nog niet gegeten voor deze oh, yeah. okay. uitzending, dus ik ben nou toch maar even iets gaan maken. Maar welke media en journalisten nemen geld van de Europese Commissie? Gestart? Komt uit Elsevier deze week, Johan. Nou, die zullen dan de enigen zijn die dat uh, niet doen. Ja, de Europese Commissie blijft weigeren duidelijk te maken welke Nederlandse journalisten geld van haar aannemen. En dan staat journalisten inderdaad wel tussen haakjes bij de Els. <lacht> en media ook. Schrijft Jelte Wiersma. Dat blijkt uit antwoorden van de Commissie op vragen van Europarlementariër. Derek Jan Epping van Forum voor Democratie. Maar in is het inderdaad van, uh, er staat niet in dit artikel wie er geld krijgen. Er staat alleen dat er gevraagd is, wie kopen jullie om in de media? En de Europese Commissie heeft gezegd, dat gaan we niet vertellen. Oké. Okay. Ja. Wat het des te interessanter maakt natuurlijk. Hè? Welke media liggen jou nou gewoon uh, EU-zooi voor? De Europese Commissie, daar kun je toch sowieso wel niet voor stemmen? Of is dat het parlement waar je niet voor kan stemmen? Is het... Ik zou zeggen dat je voor het ja, parlement zou ja. moeten kunnen stemmen, maar het is allemaal heel vaag in Nederland. Je bestemt geloof ik eerst voor nationale lui en dan weer voor, ja, die gaan weer in een fractie zitten ergens. Ja. In ieder geval, het is verloren tijd. Ja, je mocht een klapvee kiezen geloof ik, hè. Ja. Dat was ja. Toch? Ja. Uh, ja, dan nog een berichtje, EU speelt voor Sinterklaas. Oh ja, die ja. komt van mij trouwens, ja. <laughs> dat is een heel kort berichtje. Ja, ik had hem van Jurje nog gekregen. Uh, dat is een berichtje van de, van de EU-ambassadeur in Gambia. Daar hebben ze een EU-ambassadeur. Dat is een piepklein strookje. Hij heeft letterlijk maar één geasfalteerde weg. En uh, ja, die hebben uh, een uh, EU-ambassadeur. En daar zijn gewoon piepklein landje. Er is toch wel een paar miljoen naartoe gegaan. 9 miljoen geloof ik. Ja? Uit mijn hoofd, ja. Klopt. Ja, 9 miljoen uh, voor de coronabestrijding. En, en volgens ja. mij in Gambia dan zullen ze wel niet veel corona ja. hebben, maar... Dat is wel al die militairen op straat te houden, net zoals in uh, Oeganda. Ja. ja. Ja, nou ja, in ieder geval... Weer, uh, in ieder geval, weer, uh, in in je geval dat berichtje berichtje weer uh, jaarbelastingcentrum uh, goed besteed um, Maar ja, dat gaat het natuurlijk allemaal naar die dictator daartoe, hoor. Dat bedoel ik, uh, ik ken mensen in Gambia. Dus, uh, de gemiddelde Gambiaan zal er niks van zien. Um, even kijken. De uh, trickle down economy is dat, eh, Johan? Ja, de vraag is altijd dingen... Dat, ze, dat is hetzelfde als dat ze die leningen liever aan KLM en de grote luchtvaartmaatschappijen. Of laatst had ik, ik kijk van graag naar Mike Maloney, die had een stukje over cruisescheepmaatschappijen. Die, Nooit, die, die helemaal bemand zijn en waar gewoon alles van in en uit gaat. Alleen ze hebben nooit klanten. Maar die verkopen gewoon obligaties en, en, en, en dan waagt dat schip maar rond. En iedereen die, weet wel. Nou, en dat, ja, daar had je bij de eh, ja. ook. Die bleven leeg vliegen om hun landingsslot te behouden. En op een gegeven moment heeft de EU-commissie gezegd, nou ja, vooruit, je mag je landingsslot ook wel houden. Je hoeft niet per se met lege vliegtuigen rond te gaan. Ja. Maar daarvoor wel, ja. Ja, en toen schoot die olie ook weer verder door naar beneden. Maar, uh, wat was het nou? De, dus, dus geven ze de, de, in de centrale bank van Amerika, die is nu ook allerlei steunprogramma's aan het uitschrijven. En die neemt dus het liefst hele grote bedrijven in één keer. Omdat ze op die manier uh, veel minder leningen uit hoeven te schrijven. Kunnen ze gewoon in één keer een groot bedrijf en dan ja, iedereen die op dat kroeschip werkt. Ja, oké, en het geeft ze ja. ook veel meer controle, hè, want kunnen ze, ze kunnen gewoon om de tafel gaan zitten voor zo'n groot bedrag. Maar het is natuurlijk heel, uh, heel vaak gebeurd dat, dat ze, uh, al Italië vlogen ook al met lege vliegtuigen rond. En dat moest dan vanwege de vakbonden en zo. <laughs> en, uh, ja, dat, dat is wel raar dat die overheid die dan zo van aantal CO2-uitstoot wil beperken. Dezelfde overheid is die eigenlijk verplicht op dit soort nutteloze lege rondtoertjes. Uh, mm -hmm. Ja. Even kijken, we zullen nog even verder gaan met... Uh, we hebben nog twee berichten hier liggen, dan zijn we klaar. Uh, even kijken, waar waren we... Oh ja, Mike Flynn, wat is daarmee aan de hand? Ja, dit is al een... Die uh, begint zich dus een schandaal te vormen. Maar het zit natuurlijk wel aan de kant... waar schandalen meestal niet zo heel... Uh, uh, heel ver in de media komen. Maar Mike Flynn, die was ooit... Uh, aangesteld. Dus een army-luitenant. En die was national security advisor... voor Trump. En... Het was een beetje een vent die bekend stond dat hij niet te veel uh, shit accepteerde van de FBI en van de uh, geheime diensten en zo. En uh, dat, dat vond ze natuurlijk niet leuk daar. Dus die FBI die stuurde een paar lui op hem af en die zei ja we willen even uh, een gesprekje met je hebben. En, uh, en toen vroeg hij nog van ja, moet ik mijn advocaat erbij halen? Nee nee het is gewoon vrijblijvend hoor. Dus niks, uh, het is geen verhoor of zo. En dat gesprekje... Dat is toen tegen hem gebruikt om te zeggen: Je hebt tegen de FBI gelogen en, uh, en hem helemaal kapot te vervolgen. Dus ze gingen hem, ze ging hem helemaal, uh, helemaal kapot maken. En, en uh, toen is hij ook door Trump eruit geknikkerd, want hij zou dan wat fout gedaan hebben. En nou komt langzamerhand boven water: en Het was natuurlijk uit de FBI kwamen al een heleboel, en de CIA ook, kwamen allerlei mensen die heel erg partijdig waren voor Hillary destijds. En, nu begint ook boven water te komen... dat ze bewust een... perjury trap voor me hadden gezet. Dus een, een perjury is... mijn en mijn eetval En dat, dat, is, dat is nu... Um, ja, naar boven gekomen... doordat ze al die informatie hebben opgevraagd. Dat ze gewoon zeiden van... Nou ja, we, we gaan dit als volgt doen. We gaan hem proberen in een valstrik te lokken... om hem, om hem uit te schakelen. En uh, ja, ik denk dat die... dat uh, Flynn wel gerehabiliteerd gaat worden nou... Uh, omdat dit dat dit dat dit uitkomt. Maar je, de vraag is hoe dat nog verder gaat leiden tot een soort schoonmaak bij de FBI en de CIA en zo. Want er zitten dus een hele berg ja partijdige mensen. Want er wordt altijd gezegd: nee, de FBI is gewoon een onpartijdige uh, investigation bureau en die die uh, die doen niet aan partijpolitiek, maar dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn geweest. Die zaten gewoon zwaar te proberen de, de uitslag te beïnvloeden. En niet alleen verkiezingsuitslag, maar ook proberen uh, bondgenoten van Trump uit te schakelen. Dus ja, nu dit allemaal een beetje boven water komt, ben ik benieuwd wat voor koppen er nog gaan rollen in, uh, in de, die oh, organisatie. Ik, ik spreek denk ik dan toch maar, ik, ik zit nou, terwijl je dit allemaal zegt Peter, zit ik na te denken van... Uh, ik heb laatst iets op internet gezet, en dat noemde ik post-corona. Maar ik zit me steeds mee af te vragen, is dat er dan wel? Het is meer zo van nadat corona begonnen is, komt dit ineens allemaal los. Om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Snap je? En, ja. uh, wordt ja, er dek-, het is een dekmantel waar hij daar op ondergeschoven gaat worden. Dus dit, alle bagger die wordt naar de boven gehaald en afgedekt met een, ja, met een corona want We zijn toch nu bezig met corona. Dus wie oh. leest dit artikel nou? Wat maakt het nou nog uit? Ja. Ja, ja, ja. ja, en ik zag de volgende, zat alweer in de pijplijn van de, de heb je dat al gehoord, de Asian uh, killer wespen. Moordwespen. Ja, ja, daar heb ik ook hetzelfde over gelezen. Hele en, grote uh, oh, oh, Ik zag hem al mee ja, ik zag al de eerste de, de grap de mensen die voelden voelde me al aankomen. A, het komt weer uit Azië, want je moet opgestookt worden tot een uh, soort China-haat. Van, uh, er komen allemaal dodelijke virussen vandaan. En nu komt er een, ook nog een vreselijke wesp uh, komt er vandaan. En uh, dus, uh, ja, al, al het slechte komt uit Azië. Dat, dat is een ja. beetje het verhaal. Ja. Maar, uh, ja, er stond al iemand van, dat had zo'n grafiekje gemaakt. De Asian Killer Hornets. En dan één grafiekje was, if we do nothing, en dan zie je een enorme piek met doden. If we stay home for four months, en dan zie je dat de curve geflattend wordt. <laughs> <Dat> er <werd> wordt eigenlijk <laughs> al een joke gemaakt van, als je straks van de corona af bent, dan komen ze gelijk aan, nee, je gaat weer je niet uit voor vier maanden. Asian killer hornet. <laughs> ja, maar de killer hornet, dat is een, er oh, wordt trouwens druk in de chat ge, getypt, ehm. Um, van, van die, die wespen dat van de superwespen dat is zo ik weet niet dat, uh, dat komt ieder jaar te, geloof ik terug hoor dat is ja nee, nee, niet. net zoals ja, dat de bijen doodgaan de bijen die staan ook altijd op het punt om dood te gaan dat is ook altijd uh, en biodiversity biodiversiteit ook nog belangrijk is aan dit bericht is dat, uh, dat het nieuws niet was dat die Flynn in de vol gelokt werd en getorpedeerd werd vanuit de FBI maar dat dat een hele gebruikelijke gang van zaken is en dat is het schandaal eigenlijk de FBI gewoon wel vaker, en dat weten we natuurlijk eigenlijk al van, van op de grond. Er zijn natuurlijk zatbeelden van politie die gewoon drugs planten bij mensen. En dan per ongeluk een bodycam laten aanstaan waarop, ze, waarop je ziet dat ze drugs planten voordat ze iemand arresteren. Dus het, het mensen in de val lokken, dat is er gewoon een hele gebruikelijke gang van zaken bij de FBI. En dat is, staat hier, en dat is eigenlijk het schandaal. Het schandaal. Ja. En, en wat ze ook bij hem deden is. Ze zeiden tegen die Flynn, ja, je moet bekennen, want anders gaan we je zoon achter je zoon aan. Eh, toen nee, nee. heeft hij gewoon maar schuld bekend. Dus dat, dat is ook iets van, uh, ja, als je niet bekend, dan, uh, dan hakken we snijden je vinger eraf of zo. Nou, uh, Mike Flynn heeft bekend. Uh, uh, was toch ook uh, typisch Amerikaans? Of, uh... Ja, dat zijn die uh, plea bargains. Hè? Dus uh, eigenlijk, eigenlijk een schuldbekentenis in Amerika betekent niets meer. Uh, uh, uh. Nee, goed ja. Nou ja dan uh, gaan we naar het laatste bericht toe. En dat is, uh, even kijken hoor, ik weet nog wat er nog wat in de chat gezegd, uh, Yoshi. Dat het dat niet wenselijk is. Door remco. Ja. kopen. Hm. No. Uh -oh. Dat is per vinger weg. <laughs> ja. nee, we gaan naar het laatste bericht toe. Uh, nou ja, we hadden vorige week de juiste berichten over dat Justin Amash uh, zich aangemeld had als kandidaat bij de Li Libertarian Party in uh, de VS. De derde partij. Meteen haalde hij uh, de mainstream media. Ik vond de reacties ook een beetje, daar vond ik ook echt van te kijken, dat uh, uh, sommige mensen bij Good Morning Joe, geloof ik, daar stond iemand uh, uh, te roepen van, nou, dit is niet wenselijk, want uh, hun beïnvloeden daarmee uh, de verkiezingen. <laughs> want de, door de vorige keer dat de Libertarian Party meedeed en zo succesvol was, uh, zouden ze stemmen weggepikt uh, hebben van, uh, van Hillary Clinton en da daardoor zou uh, Trump gewonnen hebben. <laughs> Maar uh, ja, er was nog een, nog iets anders aan. Want justin amarshi deed dus een interview voor uh, MSNBC. En ik zat te luisteren. Ik denk van, nou, nah, de, de, deze man is geen libertariër. Mm. Nee, het is een beetje de, het is weer zo'n, zo'n de... oh, was weer, ja. ja, ja. ja. ja. ja. Nou, hij wilde, wat wilde hij nou doen? Hij wilde de crisis bestrijden door uh, maandelijks uh, checks van 12.000 dollar uit te geven. Zelf. Ja, dat is het wel, ja, wel het is. Als, nee, ik het niks ergens Laat mij de, als, ik nou, als ik nou maandelijk 12.000 dollar uit mag geven, dan gaat de crisis weg. Uh, uh, uh. Ja, ik moet erbij zeggen, de, de nuance, er zit wel een nuance in. Hij zei dat als tegenreactie op dat uh, al die grote bedrijven uh, allemaal al bakken met geld krijgen. wat ah, Ja, daar is wel, wel, hij wel altijd tegen beeld uit. En wat hij wel leuk gedaan heeft, is dat toen... Toen ze er opeens even twee uh, of, of een, een, een, half miljoen, een half biljoen aan, aan um, um, pork daarheen wilden jassen. Zonder daarover te stemmen. Dat was ook weer nieuw. Want door de corona kon je niet daar naartoe gaan. En dan moest gewoon maar hup even snel op lucht. Hup, hup, hup. En toen zei Justin Labas, die zei... Hé, uh, hey, wacht, ik stap nu in de auto. Ik kom eraan en ik ga een stemming eisen. En die gingen stemming eisen. Het was iedereen pisneidig. Dat ze naar, want dan moesten ze daar naartoe komen omdat hij een stemming eiste. En uh, toen... Uh, toen zei ze, ja jij, jij, jij, jij stelt ons bloot aan het coronavirus dat wij hier naartoe moeten komen. En toen is er gestemd, uiteindelijk over, maar toen is er niet uh, schriftelijk gestemd. Dus je weet niet wie ervoor en wie er tegen was. Dat is niet uh, wat er gestemd is, is met handopsteken. Ja, nee, jee, nee. nee, ze hebben het, de jees hebben het. En dan doen ze het gewoon een beetje zo op het zicht. Maar je kan dus nooit later zeggen, van, bij, zoals bij de Patriot Act, van uh, ja, jij hebt daar altijd voor gestemd. Want dat is gewoon niet genoteerd, wie er nou voor gestemd heeft. En, en, en anders was er helemaal niet over gestemd. Dus dat vond ik wel leuk dat hij dat heeft gedaan. Dat hij gewoon zegt van uh, nee, nee, we gaan hier gewoon over stemmen. Dus de grootste bail-out ooit. En er wordt niet dan niet over gestemd. Dus dat is wel, um, en hij is inderdaad op tegen dat er weer een heleboel geld, bail-out geld in allerlei zakken van bedrijven gestopt wordt. Uh, die, uh, die, ging, uh, die bijvoorbeeld hun eigen aandelen kochten en, uh, nou ja, die uh, geen geld gespaard hadden voor een reen idee. Dat is, dat is allemaal wel terecht, maar het is ook een beetje raar van hem. Hij wilde dan Trump, uh, wilde die impeachen vanwege, uh, ja, vanwege iets subs geloof ik. Ja, vanwege dat hij dat een Russische agent was of zo. Wat natuurlijk overduidelijk. Onzin was dat hele verhaal van dat hij een Russische stooge was. Maar als je kijkt, als je Trump wil impeachen, moet je gewoon zeggen: ja, hij is een oorlogsmisdadiger en hij helpt allerlei uh, Saoediërs met Jemen bombarderen. Dan heb je een goede reden om hem te impeachen. Of allerlei andere grondwettelijke overtredingen. Maar ja, niet dat gezeur waar die, die Muller mee kwam met, zijn, uh, met het Russische uh, stoed verhaal. Ja, maar hier uh, in dit geval ging het dan over: van hij zei van nou, ik, uh, ik, ik vind niet dat er geld naar de, uh, je, het groot bedrijf moet gaan. In plaats daarvan geven we allemaal gewoon aan, aan, aan alle mensen. En dan uh, ja. 12.000 dollar. Uh, de, elke maand, weet je wel, zonder vragen te stellen. Maar dat, ja. <laughs> dus, uh, dat, daarmee geef je ook geen blijk dat je echt. Uh, snap waar dat li li libertarianisme uh, over gaat. Uh, yeah. Ja, ik hoorde wel. een... Een verhaal laatst, ik weet niet of ik dat helemaal goed begrijp, maar die zei al als, jij, als de centrale bank geld drukt en het direct aan de mensen geeft die het uit gaan geven, dan krijg je inflatie. Maar wat er nu gebeurt, uh, met, uh, is het eigenlijk een beetje broekzak vestak de, de, uh, de, als jij, de, Het voorbeeld dat hij noemde eigenlijk was, als jij je geld drukt en je stopt het in een matras, leidt het niet tot inflatie. Want het, het wordt niet uitgegeven, dus het is net alsof het er niet was. En als je de vet heeft eigenlijk ook een soort grote matras, de centrale bank. De vet, en daar hebben allerlei banken, bedrijven hebben daar rekeningen en grote banken. En als jij dat geld alleen maar verschuift en eh, bijdrukt en onder de, onder de matras van de FED legt, zeg maar, in de, in de, de vet, eh, onder het vetbed, dan, dan komt het ook niet in de echte economie terecht. Dat is alleen maar een balansopschoning. En, en daarom zegt hij wat als jij als jij echt uh, geld uh, direct gaat uitgeven. Nou, ook als de overheid bijvoorbeeld het uh, geld van de FED direct gaat gebruiken om bruggen te bouwen en zo, dan gaat de inflatie wel omhoog. Dus ja, ik mm -hmm. weet nog niet of ik dat nou dat verschil helemaal zo goed begrijp. Je zou zeggen dat als de overheid een heleboel leent, uh, dan doen ze dat om aan hun ambtenaren uit te betalen. En die ambtenaren gaan dat uitgeven in de economie. Dus dan zou je zeggen dat er toch wel degelijk inflatie moet gaan ontstaan. Wat mm -hmm. wat er ondertussen, uh, Josje, wat wordt in het chat allemaal gezegd? We ja. kijken voor jou, Johan. Of het altijd dezelfde groep is. Nee, het zijn wel eens andere mensen. Johan zit er uh, altijd bij. Ja, ik, ik ben er vaste. Ja, jij bent er ook vaak, uh, Peter. En uh, Josje is ook vaak. Uh, Wij van, zijn er uh, met zijn drieën wel ook vaak. Het beeld wat nu stilstaat, die is er, uh, <lacht> die is er af en toe. En uh, we hebben, donderdag hebben we een, uh, wel een andere setting. Dan ben ik er. En dan mogelijk is Joshi er. En dan hebben we Rick. Deze week even kijken. Hoe laat de we nu op donderdag? Ongeveer acht uur, geloof ik. Ja, dan moet ik even nog aan Rick vragen. 8 uur, 9 uur. Maar uh, Rick die heeft een hele andere insteek, hè. Dus, uh, ja. Ja. Nee, maar het lijkt wel logisch, hoor. Dat als geld gewoon uh, bijgedrukt wordt en wordt uppa, de economie gepompt, dat dat dan uh, wel, wel merkbaar is. Maar ja, zeker, zolang, bij, uh, uh, ja. zolang bij bedrijven wordt er gestald en er wordt niks mee gedaan, dan dan wordt ja, niet bij door... bedrijven gestald, maar eigenlijk is het van. Uh, ja, het blijft eigenlijk de rekening, in, die bank, de in die banken zitten, in die rekening zitten, ja. En, ja, ja, ja, ja, ja. en dan ziet er alleen hun balans er beter uit, maar dan uh, ja, wordt het niet in werkelijkheid uitgegeven. Ja, dus, ja dat oh, zou. Maar ook als ze, als ze dan wat, wat er recentelijk gebeurd is, dat ze dan allemaal aandelen mee opkopen. Nou ja, ook de reden dat Boeing in één keer naar beneden kristen. Ja, maar dan krijg je eigenlijk dat de inflatie in de aandelen zit... ...omdat de aandelenprijzen omhoog gaan, maar nog niet zozeer in voedsel. Hoewel ik nou hoorde dat de Wendy's restaurant bijvoorbeeld in de VS... ...een vijfde van de Wendy's restaurant heeft al geen beef meer... ...want een heleboel van die vleesfabrieken die liggen stil... ...vanwege personeel dat coronavirus heeft. En, en je ziet terug die hele voedselketen wel hele rare dingen vertonen... ...van aan de ene kant... Eh, Raken er schappen leeg aan de andere kant liggen er stapels aardappels te verrotten. En dat is natuurlijk wel een teken dat, dat de vrije markt niet werkt, omdat het kennelijk of niet vervoerd kan worden. Of uh, ja, er zijn, er zijn daar het, begint het centrale plannen van die hele voedselketen. Van nou, dit is essentieel en dit is niet essentieel. Dat gaat natuurlijk mis, want die centrale planners die kunnen dat niet helemaal overzien. En op een gegeven moment dan uh, zeggen ze ja, jij. Iemand die onderdelen maakt voor vrachtwagens, die is niet essentieel, maar de vrachtwagen is wel essentieel. En dan de vrachtwagen rijdt op een gegeven moment niet meer, omdat hij een onderdeel nodig heeft, maar dat is dan niet essentieel meer. Nee. Uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat breidt zich natuurlijk uit. Uh, verzekeringen voor vrachtwagens zijn waarschijnlijk ook essentieel, want anders de we ook niet meer te rijden bijvoorbeeld. Ja. Ja, en een bureaucraat heeft natuurlijk een hele andere kijk op wat essentieel is dan wat de markt... Uh, nou ja, het liefst zou hij alleen de supermarkt waar hij zijn inkopen doet essentieel verklaren. En de rest is niet nodig. Misschien als je heel hard op hem inpraat, dat hij wel doorheeft dat er, dat er s'nachts een vrachtwagen naartoe rijdt om het te behoren En dat het uiteindelijk uh, uit, uh, van een boerderij vandaan komt en dat er tussen nog een Unilever fabriek zit enzovoort. Uh, maar veel verder zal hij niet gaan. Uh. Ja. Ja, um, we zijn een beetje door de berichten heen. Ja, goed, ja, Justin en Masse waren wel... Ja, ik weet niet hoeveel kans geef je hem eigenlijk. Uh, uh, ja Persoonlijk hoop ik gewoon dat uh, Justin... Uh, sorry, dat uh, Jacob Hornberger het wordt. Uh, hoe meer ik over die... Hoe meer die man wil praten... te beter ik hem vind. Uh, ja, gewoon een hele principiële vent. Daar... daar, ja, ja, daar heb je toch wat misschien... meestaan, niet zo iemand die, ja, die weer allerlei compromissen sluit en hier ligt en uh, van, uh, ja, het zij links of het zij rechts, om serieus genomen te worden, Daar zijn standpunten verwaterd. Nou ja, dat is nergens goed voor. Ja. Misschien dus moet johs... jij me nog wat vragen stellen, Johan Vrijdag. Of ik wilde zeggen, misschien moet jij me even kanaal Vrijdag uh, nog een paar vragen komen stellen aan Edwin Kokesh, die de gast is. Bij mij. Oh, Oké, okay. ja, ja, even uh, voor, voor de, de paar luisteraars okay, die we even, hebben. Dan moet ik eventjes dan ik, ja, dan moet ik de tijd er weer bij zoeken. Volgens mij was het half tien. Van half tien tot tien komt hij eventjes uh, hallo zeggen. En vrijdag, ik kan ah, wat ik bij, aan het bij, doen. Bij, bij Honkler Hangout. Ja. Die kan dus even via streamen in, in, in de chat. Uh, twitch.tv/slash Hangout. Daar gaat Joshi uh, een interview doen met uh, Adam Kokes. Dat is ook nou, een kandidaat voor. Van om uh, half tien staat hij erin. Ja, ook een kandidaat van de Libertarian Party in de VS. Jij hebt een echte presidentskandidaat in je uitzending. Ja, ik heb hem al een paar keer bij mij in de uitzending gehad. Ja, ja. Nou ja, ik zal nog even voor de, voor de luisteraars vertellen. Uh, wij zijn normaal gesproken een podcast, dus vroeger deden we echt alleen audio. Sinds kort zijn, zijn, doen we ook beeld erbij. Dus dat is, uh, daar hebben we de afgelopen maanden een beetje mee zitten experimenteren ja, die software, uh, hoe heet het, OBS, een beetje uh, begrijpen. Dat was toch best wel een kunst. En uh, het is ons ja, uh, nu gelukt. Ook, ik vind dit ook wel weer een verbetering. Ik ga hier ook weer inspiratie uithalen, zoals je het nu doet. Ja, ja, ja. ja ik kan wel voor jou een mooie layout maken, hoor. Dat is, een, uh, dat is het overlay. Ja, dat het zelf een keer doen. Kijk, er is nog één, uh, één hot corona uh, berichtje. Wat uh, nogal leuk is om er even doorheen te gooien. Komt net binnen, heet van de naald en ja, dat is dus de wetenschapper die het Doomsday Model uh, publiceerde, waardoor de hele wereld in lockdown ging. Dat is uh, professor Neil oh. Ferguson, die uh, uh, neemt ontslag nadat uh, hij gesnapt is bij het breken van zijn quarantaine om een. Getrouwde Minarest te, te, te pakken, <laughs> <laughs> Ego Scientist who Doomsday Models sparked Global Lockdown resigns after breaking quarantine to bang Married Lover. Er staan foto's bij van alle twee. Dat is vandaag nog vandaag nog over Tinder en Grindr. <laughs> ja, ja, goed. Ja, nee, inderdaad. zie je ook hoe dat. was altijd zo. Ik bedoel, die mensen zijn altijd hypocriet. zag je vroeger al met, met, met de kerk, weet je wel. Uh, al die, die tv-dominees die gesnapt werden terwijl ze dan tegen homofilie preekten. Ze zat tussen wel uh, mm -hmm. lekker uh, of te bengelen in de dark room. Hij uh. zegt: <laughs> I accept I made an error of judgment and took the wrong course of action. I have therefore oh. stepped back from my involvement in SAGE, uh, government scientific advisory group voor emergency. Oh, het, het is een, uh, het is een oh, leuke uh, dame inderdaad die die even. het was smaak. Ja, het was smaak, denk ik, ja. Nou, uh, uh, uh, nou is goed, dan heb ik die mensen ergens voor gedaan. <laughs> we <laughs> doen we, we, we, we deed je een beetje denken aan die Jimmy Swagger. Oh je sends. Weet je wat niet best trap Ja. Nou ja, goed, ehm, uh, nou. Ik uh, dat je het over, uh, de raar vraag van Remco Peter of je het over mij had, vraagt hij. Omdat ik al helemaal in de <laughs> Maar daar dacht ik net ook al aan. <laughs> ja, ja, jij ja, kreeg gewoon ja, niet je... te zetten, weer een telepathische link. Ja. ja. Nou, maar Josje, jij bent er niet hypocriet over, hè. Je komt er gewoon open, openlijk vooruit. want <laughs> je echt escapades zijn. <laughs> ja, dat ja, ik heb geen blad voor mijn Johan. Dat is zeker. Nee, Zo, daar houden we van. <laughs> ik, weet je wat, ik doe even nog aan de afkondiging. We, we kunnen nog even blijven hangen, voor, speciaal voor Remco. Uh, maar dat doe ik even voor de, voor de podcastluisteraars ook nu even de, de afkondiging. En daarna gaan we gewoon vrolijk verder tot de fles wijn leeg is. Uh, dus uh, ja, goed. Uh, ik kan nog zeggen, wat... Johan. Ik kan nog zeggen dat het ja? om vijf uur elke keer begint. Vijf uur gaat mijn stream steeds live, iedere dag. Oh ja, dat Deze is de honkler, honkler Hangout. Ja. Op, uh, ook op Twitch, ja. In de middag. Dan, dan, en, en jij geeft dan gratis crypto weg, hè? Dus, uh, Elke twintig minuten draai ik aan het wiel en dan uh, ja, valt, er, valt er wat crypto uit. Ja, dan, uh, dan kun je lekker je portemonnee, je, je wallet vullen. Goed. Uh, ja, dames en heren, jongens en meisjes, uh, dank u wel voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een... Uh, oh ja, en uh, donderdag zijn we weer met, uh, met Stuurloos. Dat is het programma van uh, Rick. En misschien, uh, ja, als we net als vorige afgelopen weekend ook weer zomaar iets uh, binnenkrijgen, dat we nog een extra uitzending erin gooien. Uh, goed, maar in ieder geval dit programma is er dan volgende week weer en ik wens iedereen een en vrouw hele vrije week toe. En uh, ik zou zeggen toodeledoki en dan moet ik even de uintje erin gooien.